More here. Eindhoven in Nederland is een vliegtuig uit Jordanië geland met 104 mensen die eerder geëvacueerd waren uit Sudan in Afrika. Behalve Nederlanders waren er ook Belgen, Britten, Syriërs en Sudanezen aan boord. Eén van hen had een schotwond en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Familieleden kwamen de geëvacueerden ophalen. Ook voor hen waren het moeilijke dagen. Ik werd blij dat hij veilig was aangekomen. Het was een angstig gevoel. Om... Mijn vader zat daar vast. We zijn heel blij dat hij hier veilig is en zijn heel dankbaar voor wat, uh, ja, hoe alles geregeld is en dat alles heel smooth en um, dat ze gewoon weer veilig hier thuis zijn. Het Japanse bedrijf iSpace is er niet in geslaagd om zijn maanlander op de maan te zetten. Het toestel had gisteravond rond 7 uur moeten landen, maar op het allerlaatste moment verloor het controlecentrum alle contact. Het bedrijf gaat ervan uit dat de maanlander gecrashed is. Op de maan landen is dan ook niet zo makkelijk, zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilse. Dat is niet zoals een vliegtuig op de grond zetten. Op de maan heb je geen atmosfeer, dus je hebt geen lucht. Dus je moet alles met jouw motor doen. Dus er kunnen honderdduizend dingen fout lopen. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n commerciële bedrijf daar nog niet heel veel ervaring mee heeft. Ze hebben het zelf ook niet geprobeerd. En in het verleden was er een Israëlische missie en een Indische missie die ook bij de allereerste poging zijn gefaald. Als de landing wel was gelukt, dan zou het de eerste keer geweest zijn dat een privébedrijf een ruimtetuig op de maan kon zetten. Het Japanse bedrijf wil het volgend jaar nog eens proberen. Emma Meeseman is met haar club Fenerbahce basketkampioen van Turkije geworden. Meeseman werd verkozen tot beste speelster van de finale. Eerder deze maand won Fenerbahce ook al de Euroleague. In die competitie werd Meeseman uitgeroepen tot beste speelster van het hele seizoen. En op het WK Snooker staat onze landgenoot Luca Bressel in de kwartfinale achter op zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan. Na de tweede sessie staat het 10-6 voor O'Sullivan. De eerste speler die 13 spelletjes wint gaat naar de halve finales. Vandaag spelen ze de laatste sessie. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, vandaag wordt weer een stuk van de oude sluis in Terneuzen gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Vorige keer was dat te horen tot in zeilzaten. En Ganda Cars uit Gent gaat elektrische bussen... op zonne-energie leveren aan de lijn. Het zou een droge dag moeten worden vandaag... met brede opklaringen en een afnemende wind. Het blijft wel koel cool voor deze periode van het jaar. 12, 13 graden later op de dag meer bewolking. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uurtje... en vind je in de app van VRT Nieuws. Ah, de dag is begonnen. Zeg, uh, goedemorgen Kim. Goedemorgen. En goedemorgen Shema. Goedemorgen. Daarnet zat Stijn Ilsen in jouw nieuws over, uh, over het, ja, het nieuws dat de maanlanding niet gelukt is bij de Japanners. Ik denk dat dat de broer is van Kobe Ilsen. Echt waar? Ik denk het wel, ja. Er is altijd zo'n slimme broer. <laughs> <laughs> dat is niet waar, Kogel. Nee, want hij is daar heel gevoelig aan. Hij is daar heel gevoelig aan. Nee, terug. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ik ben er niet heel zeker, maar Kobe heeft een broer die Stein heet. En ik dacht dat hij... Effectief um, iets over maan wist en zo. Ja, goedemorgen, lieve mensen. De temperatuur moeten we toch even over hebben. Gisteren was het dramatisch, want ja, het ging uh, hoog. 1 graad. Ja, <lacht> dus, ik weet niet, hoe koud was het bij jullie dan als je vertrok vanmorgen. Bij mij was het 3 graden. 3 graden bij jou? In mijn hart of buiten? Oh, nee. <laughs> ja, het gaat zondag worden. Geen <laughs> ja, okay. idee. Uh, nee, ik had niet gevoeld dat het echt heel koud was. Heb ja, ik ja. al dat overdrijven. Eigenlijk. Ik ga het nee. toch even checken. Je... Lieve het mensen, was echt koud. het was koud. De vroegste vraag, hoe koud is het nu exact bij jou? Zet er even de plaats bij waar je woont. Eh, er mogen, uh, mogen ja, bewijzen bij ook. Het is open lucht, dus bij sommige mensen zou het kunnen tegenvallen. Deel het nu even. In de app van Radio 2 zijn we meteen helemaal watje. Ja. Goedemorgen. Ja. chips een Egyptian van de Bengals. Je moet het maar eens proberen, zie. En dit, dit is Leo. Pardon? Ja, Leo? Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Klein hintje aan het worden, hoor. Staat intussen op 15 in de Ultratop. Kun je elke week beluisteren bij ons in het weekend op Radio 2. Dit is Maxim en onder invloed 8 over 6. Goedemorgen. Heb levens, niks. Hou nu tegen. Tot de middag gaat Oké nog eentje om je te vergeten Hoezo zijn mijn lippen nu rood Doe er maar drie, vier, vijf, tot diep in de nacht Wat moet ik doen, jij bent hier elke dag In mijn systeem, kom er maar niet vanaf Kom er maar niet vanaf 10 over 6. Goeiemorgen. Is het koud of is het niet koud? Maar we weten alleszins dat het vandaag 26 april is. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je woensdag begint. Het is vooral de dag dat je hoort op Radio 2 dat ze proberen te landen op de maan. Dat is een Japans uh, toestel. Dat is niet gelukt. Nee, het is uh, van een privébedrijf. Het zou dan de eerste keer zijn dat het privébedrijf dat zou gedaan hebben. Maar het is mislukt. Ze hebben gewoon geen contact meer met die maanlander. Ik dacht dat SpaceX het ook al geprobeerd had, maar die hebben niks nee. met de maan gedaan. Van Elon Musk, nee? Nee, die hebben denk ik een ruimte en zo gedaan, maar nog niks speciaal over de maan. Ik vind het wel prachtig dat we proberen om toch die maan, Mars, Jupiter, dat allemaal te veroveren. Het spreekt tot de verbeelding. Dat, hè. Veel wolken vandaag, maar hier alleen een opklaring. Want Erik van Looy is jarig vandaag en we gaan hem gezellig vieren. En jij ja, krijgt een cadeautje waar hij zo gelukkig gaat mee zijn. Denk je? Maar ja, hij mag <laughs> iets doen dat hij heel graag doet. Ah ja, dat. Ja, ja ook. Dat zijn er, al, iets anders aan het ja, er zijn nog ja. andere cadeautjes nee, ook, okay, ja. De vroegste vraag was, hoe koud is het nu exact bij jou? Want het ging uh, amper één graad zijn vannacht. Paul wow, vertel eens, wat is er allemaal binnengekomen? Hans Vaas stuurt in Buddingen dat het daar 1 graad is. En bij Chantal, Lingier, in Knokke, daar is het dan weer 5 graden. Ja, daar krijg je het sowieso altijd een beetje warmer, denk ik, van de prijzen. Misschien is het. Dat. En Brian... <laughs> Brian Arnoud zegt 0 graden in Westerloop. Dus ja, toch een beetje fris aan de vinden. In Limburg heel veel 0 graden en 1 graad, ook in Zwijnaren, Pieter Asselberg. Uh, 1 graad is het dan. En ook mensen die al, al dingen binnenzetten binnen van, uh, ja, van zonsopgang en zo. Marcel van Thielen zegt: het is mooie lucht, dus komt goed. Gelukkig. hè. Maar kijk, het is echt enkel in knokken 5 graden. Dus dat is toch vreemd? Ja, hm. aan de kust moet het ook meestal iets, iets minder warm zijn. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Nee, Raar allemaal. Daniel van Wingen uit Lummen, goedemorgen. Goedemorgen, Jij zit op, dit, zit op dit moment ja. nog kouder, man. Ter hoogte van Bastogne, Bastenaken. Hoe koud is het daar? Ik heb nu een temperatuur van min 1,5. Ja, dat is ook naar Dardenne natuurlijk, dus dat is altijd een beetje kouder. Maar je komt van Lümmen. Hoe fris of hoe warm was het daar in Lümmen? Weet je dat nog? Dat was rond het vriespunt eigenlijk. Want ik ben met mijn fietsje betrokken voor 5 kilometer, deze morgen om 3 uur. En toen ja, ik toch mijn mutsje moeten opzetten. Het was uh, rond het vriespunt. Wacht, je rijdt met de vrachtwagen en dan eerst met de fiets. Leg ja. eens uit, Daniel. <laughs> Ja, ik rijd naar mijn werk, ik eh, ja, ook in Lummen gelegen eigenlijk. En, eh, ja, ik geef dat 5 kilometer, dat ben ik met mijn fiets gewoon thuis naar mijn werk rijden. En daar vertrek ik we de vrachtwagen naar richting Luxemburg. Maar dat is wel goed, dan heb je eerst wat beweging voordat je zo stil zit in die vrachtwagen? Ja. ja. Ja, ja, ja, Ik heb beweging nodig, hè. dat doe ik ook wel. Ja, maar ik dacht van dat die vrachtwagens altijd bij de vrachtwagenchauffeur sliepen. Dat dat uh... ja, zo in een klein ja, stukje Ja, wij zitten toch meestal rond de 8 tot 10. Uur per dag stil, eigenlijk in een vrachtwagen, dat moet ik wel zeggen. Ja, Man. ja we moeten ja, uitstappen, hè? Dan moeten he? we, we rekken en strekken. Ja, even het uit. Is, uh, dat doe ik zeker Van Een keer of twee ik in Luxemburg ben, Luxemburg ben ik rij ongeveer een klein drietal uurtjes daarop. Mooi. En dan stop ik toch al een keer of twee en dan probeer ik toch uh, in een vrachtwagen een beetje stil te zetten. En eigenlijk nu het opkomen van een dag, de vogeltjes horen fluiten, dat is prachtig. Ach. Heerlijk toch. Mensen van de ochtend. Toch? De fluitjes horen vogelen. Prachtig. Zeg Daniel, geniet van de dag. En geniet van de vrachtwagen. En geniet van Radio 2. Reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder,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 Letter go it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on.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 It's gonna hurt for a bit of time. So, bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never Always be alright voor alle vrachtwagenchauffeurs. Lekker bewegen, tot 10 uur stilzitten in die vrachtwagen. Gezond kan dat toch niet zijn? Ja, maar kijk, hij, hij fietst eerst naar het werk en hij rekt en strekt regelmatig, zegt hij. Ik snap die vrachtwagenchauffeurs wel. Ik ben ooit eens gelift van Moskou naar Lint voor een tv-programma. En toen wij, uh, zijn we meegelift met heel veel vrachtwagens. Dat is een huis waar je in rijdt, hè. En wat snap je er dan aan? Dat die graag in een vrachtwagen zitten. Zit, ah. Zitten ook hoger. En dat is zeer comfortabel. Het is prachtig. Om maar je aan. moet toch continu focussen? Dat wel natuurlijk, ja. Je moet kunnen, echt kunnen wakker blijven. Maar het is, ja, het is heel comfortabel. En nog even over de temperaturen. Ja, daarnet hadden we vijf graden in knokken. Leek ons toch echt heel veel. En uh, ja, Peter Jonkheer, die woont in de Haan. En die, die kan het misschien iets correcter doen, want ik geloof nooit dat het 5 graden is. Peter, hoe warm of koud is het bij jullie? 2 graden momenteel in onze tuin. Zie je? Ah, we wij samen een tuin, vind ik prachtig. Klinkt al realistischer. Ja, ja, ja, 5 graden in knokken. Dat kan toch niet, Peter? Zo warm kan het toch niet zijn daar? Uh, of te misschien binnen, hè? zonder ja. verwarming. In knokken, in knokken kunnen ze misschien meer dan in de haan, hè, Peter? Ja, maar alles is wel al veel duurder eten. Dus, uh... <laughs> Waardoor... <laughs> Die zegt... Daar ja, krijg je het warm van, hè? Ja. Daar krijg je het inderdaad warm van, <laughs> inderdaad. Maar de Haan, mooie. hè? echt een mooie, mooie gemeente? Of is dat een stad? Uh, het is een gemeente, het is een gemeente. Ja, oké. Okay, maar het voelt als de een stad. gemeente van de kust. Ja, hou je plaat. <laughs> nee, toch niet. Nee, toch niet. Toch niet, toch niet. Het voelt toch. niet als een stad. Nee. Zegt Peter, weet jij, wat een, weet jij wat een busverbod is? Een busverbod? Uh, verboden op de bus te zitten? Ja, over twee minuten alle details daarover. Ga voor gevelverf die buitengewoon top is. Colora. Profiteer van donderdag tot en met zaterdag van speciale actiekorting. Ook zondag nog geldig in de webshop.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 Dromen begint in een stijlaards badkamer. Schaat, de renovatie van onze badkamer, uh -huh. hoe zit dat met uw wishlist? Als je nu moet kiezen, vloerverwarming, een inloopdouche of een hangtoilet, wat wordt het dan? Je kent mij toch. Ja? Ik wil alles. Een Het leven begint in een stijlaards badkamer. Kom nu naar Stijlaarts in Demse of Lier en u krijgt 50% korting op uw hangtoilet, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. De hele maand 50% korting bij Stijlaarts. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Goedemorgen, Morgen. Hey, sorry Chantal, sorry Chantal. Moeten we wel even zeggen? Ja. Ja, Chantal uit Knokke heeft ons laten weten van dat daar vijf graden is. En we zeggen van ja, dat is precies niet, uh, dat is toch heel veel? Wij waren een beetje ongelovige Thomas, maar ze heeft een, een uh, screenshot doorgestuurd uh, waaruit blijkt dat het echt wel vijf graden is. Dus ja. op een of andere gekke manier is het in Knokke vandaag warmer dan op andere plekken. Chantal is een warme vrouw, sowieso. Een busverbod. Wat is een busverbod? Het heeft allemaal te maken... Het heeft ook met West-Vlaanderen te maken, want het is uniek. Een man van 19... Die mag niet meer met de bus rijden. Hij mag niet meer opstappen. Dus Er is geen chauffeur of zo. De burgemeester van Kortrijk heeft hem dat opgelegd. Wat is er gebeurd, schema van het nieuws? Ja, die jongen die zorgde voor heel wat problemen op de bus. Hij pestte de buschauffeur zo erg... dat die man gewoon niet meer naar zijn werk durfde te gaan. Mm. En die jongen van 19 die mocht, die mag nu dus twee maanden lang... niet meer meer rijden met de bus. Als hij dat toch doet... En wordt hij op hoek betrapt, dan krijgt hij een gasboete. Uh, het duurde lang voor ze hem konden pakken... maar uiteindelijk hebben ze een strenge controle gedaan. Uh, ze zoeken dan ook naar drugs en naar zwartrijders. En de bussen worden dan blijkbaar speciaal omgeleid naar een andere plek. En daar moet iedereen van de bus en dan controleren ja. ze dus iedereen. En zo dus is hij dus uh, gepakt, die jongen. Gisteren was er trouwens opnieuw zo'n controle... in de buurt van het station van Kortrijk. Ja, en ze doen dat gewoon om mensen te waarschuwen van je, je op de bus... Ik denk dat het soms de moeite is wat die buschauffeurs moeten meemaken. Wow man. Jij vroeger met de bus geweest? Dat is heel veel. Dat was toch... Ik vond dat, was... dat heel leuk op de achterste bank ja. met de andere coole mensen. En dan veel, veel te hard gichelen. Besef ik dat nu achteraf. Mm -hmm. En ik wou eigenlijk heel graag altijd met zo'n hamertje de raam eens inslaan. Kijk, dat, <lacht> dan heb je dat op je bus ja, als chauffeur. Maar ik heb je, dat okay. niet gedaan. Heb, ah, nee, je, okay. je, ah, heb je ook zo van die, van die drangen dat je dingen wil doen... Oh ja, als dat niet mag, dan denk ik, oh, wat zou je dat nu geven als ik daar zo -tik een tik op geef? <racht> maar ja, je hebt dan zo van die uh, grenzen. hè? Dat je ja. zegt, oh, oké, okay, ik ga het niet doen. Dus... Opvoeding heet zoiets. Ja, zoiets. Heezo, okay. <racht> okay, ik ga het niet doen. Een busverbod voor de eerste keer in Kortrijk. En dan nog uh, strafnieuws. Ja, Dit wil je echt horen als je af en toe naar de garage gaat. Mannen en vrouwen en iedereen daartussen, let op. Vrouwen zouden meer moeten betalen in de garage voor onderhoud dan, uh, dan mannen. Wat is het verhaal daar, Shema? Ja, ik ben eigenlijk een beetje in shock <laughs> over ja. dit verhaal. Want uh, dus VTM heeft het onderzocht in het programma Ze Zeggen Dat van Dina Terzago en Andy Peelman. En die hebben een koppel met exact dezelfde auto en exact dezelfde problemen naar de garage gestuurd. En die vrouw die moest een derde meer betalen mm. dan haar vriend. Een derde? Ja, en haar vriend die dacht eigenlijk al dat dit zou gebeuren, want hij heeft zelf bij verschillende garages gewerkt en uh -huh. die wist dat dat daar dus vaak gebeurt. Ze doen dat blijkbaar omdat vrouwen zogezegd minder van auto's weten van mannen en dus kunnen ze die ook wat meer vragen, want die zijn toch dom, die weten niks, dus zullen ze maar gewoon laten betalen en die gaan daar ook niet over klagen zoals mannen dat wel zouden doen. En dan hebben ze ook nog eens gebeld naar honderd verschillende garages en die hebben dan ook nog eens toegegeven dat ze dat effectief <lacht> goed doen en dat vrouwen gemiddeld veel... Vijf procent, maar dat zal wel een pak meer zijn. Ja. Meer betalen dan mannen om bijvoorbeeld een koppeling te laten vervangen. Ja, dat is om van te kotsen. Hè. Dat is toch niet normaal. Dat is, dat is echt degoutant. Wat ik altijd verdacht vind, is uh, olie verversen. Dat ik denk van... Jullie moeten heel veel olie verversen. Zoveel olie moet er waarschijnlijk niet ververst worden. Ga je dat niet zelf doen? Eh, bah, ja, vermoedelijk. Maar uh, doe jij het? Ah, wel. Kijk, ik wel en jij niet. Nee, ik, maar je nee, maar jij hebt een elektrische auto, dus dan... Uh, ah ja. Stok, ja. <laughs> okay. Geen olie. Maar vroeger, toen ik nog met een gewone auto reed, dan uh, vond ik altijd van, dat is toch veel geld om olie te verversen, zo? Ah wel, ja. ja. Maar je moet toch maar gewoon op dat stokje kijken en dan er iets inkappen, hè? Allee, hoeveel kan dat kosten? Mm, ik gooi het even naar de garagisten die nu aan het luisteren zijn, die waarschijnlijk licht aan het gniffelen zijn. Ja, ik ben wel ik boos nu. Als er iemand ja. wil reageren van garagisten, zeg mm. alsjeblieft dat er ook nog oké okay mensen zijn, want dat is toch echt... Ja, vind ik echt heel stout. Zou dat voor andere dingen ook zo zijn? Dat ze meer rekenen bij, bij vrouwen of bij mannen of omgekeerd? Bij de kapper. <lacht> ah, ja, de, ja, ja die... daar hebben ze ook wel meer werk aan. Dat wel, En ja. dat is transparant. Deel het even in onze app van, uh, van Radio 2. Radio 2. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. En nu lekker wakker worden, zie je. Ja. ja. Yo. Gotta believe what I say. What I will tell happened just the other day. I must confess, cause I've had about enough. I need your help. Gotta make this here thing stop. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. And if you thought Tell me fool I'm telling you now Objection over is open wide you'll try to pray but the jury will decide baby i swear i'll tell the truth about all the things you used to do and if you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 then remember Bloemekus, bloemekus, bloemekus, bloemekus van Miley Cyrus. Flowers is 1 over half 7. De belangrijkste veertien News krijg je vanmorgen van Shema Sai. Goedemorgen, in Eindhoven is een vliegtuig geland met 104 mensen die geëvacueerd waren uit Sudan. Behalve Nederlanders waren er ook Belgen en andere nationaliteiten aan boord. In Sudan begonnen anderhalve week geleden gevechten, maar nu is er wel een tijdelijke wapenstilstand. En een Japans bedrijf is er niet in geslaagd om een maanlander op de maan te zetten als eerste privébedrijf ter wereld. De maanlander had normaal gisteravond moeten landen, maar plots werd alle contact verbroken. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessche. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Gentse Universiteit... gaan een onderzoek naar nieuwe vaccins tegen bacteriële infecties leiden. Ze hebben daarvoor een Europese subsidie van 8 miljoen euro binnengehaald. Wetenschappers uit verschillende Europese landen zullen eraan meewerken. De eerste testen zullen in ons land gebeuren, ten vroegste over vijf jaar. De vaccins moeten dan preventief werken tegen tuberculose... de ziekenhuisbacterie en een specifieke tropische ziekte. Want tegen de bacteriën die deze ziektes veroorzaken... Werken antibiotica niet altijd meer vaccins kunnen dan een oplossing zijn? Je kan er meer over lezen ook in de app van VRT Nieuws. Vandaag wordt een nieuw stuk van de oude sluis in Terneuzen gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Zo moet er plaats komen voor de bouw van de nieuwe grote zeesluis... waardoor Noordseaport grote zeeschepen kan toelaten tot in de Gentse haven. Bij eerdere explosies waren de ploffen tot in zel te horen. Dat zal deze keer niet zo zijn, zegt Debbie van Twestende van Nieuwe Sluis Terneuzen. In principe is het al op 200 meter afstand niet zichtbaar... omdat de werken natuurlijk ervoor zorgen dat niemand het ziet. Nou ja, en de impact van de explosies is uh, dusdanig klein dat ook in celzaten daar helemaal niets van gevoel of opgemerkt gaat worden. De explosies vinden vanavond plaats tussen 7 en 8 uur. Het scheepverkeer naar Gent zal dan ook tijdelijk stillingen. Het Gentse busbedrijf Gandacars gaat elektrische bussen op zonne-energie leveren aan busmaatschappij De Lijn. Het is zo het eerste private bedrijf uit Oost-Vlaanderen dat dit mag doen, op vraag van De Lijn zelf. Bedoeling is om ook het aanbod elektrische lijnbussen in Gent verder uit te breiden, zegt projectleider Bart Urukus. Ganda Cars dit jaar met één elektrische bus. Dat gaat groeien naar vier elektrische bussen tegen Eind volgend jaar. En ja, naar gelang het nieuwe bestek dat de lijn gaat uitsturen, weten zij wel aan welke voorwaarden zij zullen moeten voldoen, van die elektrificatie van hun bespark zal moeten verlopen. En in Merelbeke wordt het nieuwe sportcomplex Molenkouter dit weekend ingehuldigd. Later dan voorzien door de oorlog in Oekraïne en een hogere kostprijs. Er is een tribune voor 400 toeschouwers, 15 daarvan voor rolstoelgebruikers. Er zijn vier voetbalterreinen, een atletiekpiste... en een sport- en recreatieruimte. Het sportterrein is bedoeld voor lokale sportclubs... en voor clubs uit de regio. Zondag vindt de eerste voetbalwedstrijd... Er al Plaats, dan speelt KFC Merelbeke zijn eerste wedstrijd tegen Eendracht Aalst. Vandaag wordt het een droge dag met brede opklaringen. en wat afnemende wind. Het voelt wat beter aan, maar het blijft erg koel cool voor eind april. We geraken niet veel verder dan 10 graden aan de kust. en maxima 13 graden landinwaarts. Later op de dag schuift er geleidelijk aan meer bewolking binnen. Morgen wordt dan zwaar bewolkt op betrokken. Met kans op periode van regen tegen het einde van de dag. We halen dan maxima 15 graden. Vier over half 7, hopen woensdagochtend zou het normaalzien rustiger kunnen zijn. je van het verkeer, vertel het ons. Ja, dat is ook zo hoor. Er zijn kleine vertragingen naar Antwerpen momenteel. Op de E17 van Voor-Kruijbeke. Op de E19 tussen Brecht en Sint-Job. En dan op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 vanaf Massenhoven is het wel al een kwartier. Aanschuiven. En dan naar Brussel voorlopig één file van betekenis. Die staat op de E314 van Aardschot tot Holsbeek. Het is wel mooi. Intussen krijgen we nog graden binnen, onder andere uit dammen van Filip. Er is drie graden, of in knokkenhuis tenminste. denk dat hij in dammen vertrokken is. Het lijkt toch warmer aan de kust. Ja, het is wel een heel mooi. Die had nog een klein mopje doorgestuurd lang geleden. Vond ik wel heel grappig. Hoe spreek je postbode uit zonder O? Uh. <lacht> postbode zonder O. Probeer eens. Postbode. <lacht> nee, facteur. Een <lacht> <Vond> kikrabbel. <ik> <lacht>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 Trein. Maar wat is dan hard het werk gaan met de trein? Hm. Vroeger ging je maandag naar het werk. Op maandag naar het werk. Ging je dinsdag naar, werk. dinsdag naar het werk. En zo de rest van de week. En de rest van de week. Ja, het is ook ezel, hè? Ja, het is ook Oh...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 Spears heeft ervoor gezorgd dat de zon op dit moment prachtig aan het opkomen is. Kijk zeker naar buiten. Heidi-Louis heeft een prachtige foto doorgestuurd uit Diepenbeek. Beetje meestal in de verte. Niet erg. We waren bezig over uh, gemene garagisten die er vrouwen opleggen. Wat was er ook weer aan de hand, Shema? Ja, het VTM-programma, ze zeggen dat, heeft ontdekt dat vrouwen meer moeten betalen in de garage als ze hun auto binnenbrengen voor bijvoorbeeld een klein onderhoud dan mannen. Goede tip van Pierre binnengekomen uit Themsen over luchtfilters. Ja, vroeger zette ik mijn naam met stift aan de, op de onderkant van mijn luchtfilter en na controle stond hij op de factuur en de, de oude bleek er gewoon nog in te zitten. Ah, dat ja, soort dingen. Dat is ding. wel super slim. Er is iemand zeer kwaad ook, dat is Sabrina van de Linden het Houdhost. Sabrina, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jij doet al meer dan twintig jaar de boekhouding in een garage in Opwijk. Ja, wat dacht jij toen je ja. het bericht hoorde? Ja, ik kan dat niet begrijpen. ik doe echt al 22 jaar de boekhouding, de facturatie. En wij maken echt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen voor de afrekening. Nee. Echt niet. Ja, Gelukkig krijgen we dit bericht, want er gaan ook inderdaad echt wel garages zijn die het goed doen. Mm -hmm. ah, toch gek dat dat onderzoek dat dan uitwijst. Het is toch echt niet oké, okay, Sabrina? Nee, nee, nee. Zeker niet. Zeker niet. En wij merken ook wel hè, dat we vanaf nu ook altijd moeten bellen aan de mensen als we extra werken doen. Ja, Omdat, dat is gewoon noodzakelijk. Dat is noodzakelijk. Anders als ze een rekening krijgen van 400, 500 euro, staan wij perplex. En dat mm. moet contant betaald worden. Ja, ik snap dat ook wel. En ik snap ook wel dat het veel lijkt een onderhoud, een uur werk. Maar er is veel meer Kim, dan wat jij opnoemde. Pijlstokje eruit halen, kijken, bijvullen. En dat zit. Nee, dat is niet waar. Hè? Een wagen moet binnenkomen, moet de olie aflaten voor verse olie op te doen, de filter vervangen. Ja, dan in het gouw drie kwartier in beslag, dan de rest nakijken en ja, je zet, je zet rap aan een uur. Ja, alles wordt duurder, hè? Maar ook, zo zouden ja. ze het, zoals bij jullie, overal moeten doen. En dat ze bellen effectief ook ja, gewoon om te ja. vragen van kijk, dit moeten we extra doen. Dat gebeurt niet altijd. Want... Nee. Ja, ik heb, heb ambassadeur nog even de remblokken vervangen, want die waren ook versleten. Ah, uh, ja, oké. Okay. Maar, ja, ja. Nee, maar het is wel een beetje een alle... imago-probleem, hè, toch? Mm -hmm. Ja, dat is waar. Zeg, dankjewel voor je eerlijke reactie, Sabrina. Heel fijne ochtend daar en uh, succes in de garage vandaag. Graag gedaan, dankjewel. Dag Sabrina. Bedankt, fijne dag voor jullie allemaal. Dag. Kijk, er zijn nog goede, eerlijke mensen hier. Ja, Dit is Bluf. Goedemorgen. Niets is beter dan met jou, de koud rotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar nou, we hebben geen geld in onze koude handen. London. In soute in soute landen, yeah. and then we're sitting here in the old stateroom. What you've told me has been nothing Je bij me te hebben En te zien dat het goed is Te zien dat we bruisen En met vodka en met talking Tussen renningspanden ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis Wat je vertelt, houdt een nacht en warm Wij zitten hier in gaan lucht Kijken, Arnaert en Zouterlanden. Het is er ook mooi trouwens in Zoutelen. Mocht je nog eens tijd hebben om te gaan. Het is 14 voor 7. Er bon. komt een perfecte samenvatting binnen op het imago-probleem van de garagisten. Het is allemaal de schuld. Het is waar, van DDT, klopt wel, hè? Ja, het is natuurlijk uitvergroot, maar ja, er zit ook een stukje waarheid in. Nou, zo content zijn ze waarschijnlijk niet mee geweest. Vandaag. Vandaag vieren we de verjaardag van een andere garagist, als Erik van Looy. Die gaat zoiets leuks doen voor zijn verjaardag. Jij gaat er ook deugd van hebben, lieve luisteraar. Maar dat is voor binnenkort. Want we moeten, we moeten naar... Marco van de regio. En als het over dieren gaat en over honden en over kinderen... en over de wereld nog beter maken, dan is ze erbij. Krijg je er altijd een goed gevoel van, hè? Toch? Van kinderen en honden. Ja. Of van Margot? Ook. Van al die dingen. Van dit verhaal wil je horen en zien. Goedemorgen, Margot van de Regio. Hallo, dag vrienden. Ja, ben je, ben je met de fiets vanmorgen? Uh, nee, nee, het is te koud voor met de fiets te rijden. Waar sta je, waar, voor, waar, waar sta je voor? Voor een schuurtje. <laughs> Ergens onderweg ah. uh, naar Heverley. Ah, Oké. Okay. Ga ik vandaag rondhangen? Heel bijzonder, honden, vertel eens. Ja, het is inderdaad dag van de uh, blindegeleide hond vandaag. Dat is echt een fantastisch ding. Hè. Die dieren die helpen uh, blinde en slechtziende. Vooral op het vlak van mobiliteit. Die zorgen ervoor dat die mensen sneller, veiliger op hun bestemming kunnen geraken. Mm -hmm. En dit wist ik niet, maar dus die honden die mogen pas vanaf hun veertien maanden naar het, naar die, aan die opleiding beginnen naar de blindegeleide hondenschool. Uh, en daarvoor zoeken ze eigenlijk pleeggezinnen die tot die veertien maanden die honden willen bijhouden. En ze zijn daar echt massaal naar op zoek. Er staan veel honden te wachten op zo'n pleeggezin. En oh. ik ga naar Tomoko en Peter. Twee fantastische mensen uit Heverlee die zo'n eh, Labrador puppy van vijf maanden aan het opvangen zijn. Is daar heet die. Dus straks rond 20 eh, voor 9, ga je cute puppy dingetjes te zien krijgen. Maar vooral een heel oh. schoon verhaal ook. Er begint hier al iemand te kwispelen. Oh puppy. Ja. <laughs> ik wil dat ook. Ja, ben je gek van... Uh, ja, je hebt zelf toch een labradoedel? Ja, ja, maar die is wel al uh, bijna negen jaar. En je wil zo'n paar puppy's extra? Ah, wel, zo tijdelijk. Ja? Hoeveel, A, hoeveel zou je eraan kunnen dan? Ja, misschien, misschien beginnen per stuk, hè? dus met eentje erbij. Ah ja, dat zo. Maar ze zoeken nog heel veel pleeggezinnen, hoe dat allemaal zit. Maar dan, nee, dat is dat misschien is dat niet pijnlijk om die terug af te geven, want die gaat wel dat weer denk weg. Ik ook. Oh, dat ook. heb je dan ook. hecht ja. mij zo makkelijk aan mensen. Ten dieren. En dieren. En <laughs> Aan dingen. Aan dingen in het in in algemeen. Zo. Het hele verhaal hoor je over twee uur bij Margot van de regio. Margot van de regio. Dit kun je meezingen. Hè. Dit is zo leuk. Het is een nieuwe song. Het is van Megan Trainer. Het is Goed. Dat is die waar. Me. Me. Stop all playing. No one's listening. Tell me who gave you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 You with your God complex, but you can't even make life, fish. Yet yeah, your opinion's so strong, even when you're wrong But that feels like power to you Myself for God, who you're talking to I am your mother, you listen to me Stop all that mansplaining, no one's listening Tell me who came You just stop, hey, You just hey. stop, hey, Shake hey, Tijd. Het is nu een beetje mooi weer. Lieve mensen, goedemorgen, welkom bij goedemorgen Morgen Radio 2. Als je het gemist hebt, maandag hadden we, of een tijdje geleden, hadden we trouwe luisteraar Frans uit Lille en Frans was een beetje boos. Geniet nog even mee wat Frans te zeggen had over het woordje Oh my God. Waarom uh, zijn er zoveel presentatoren van uh, radio en tv die om de haven haverklap... De gebruiken. Oh my god, bedoelt hij dus. Um, ja, misschien is het gewoon een generatieding, vroegen we ons al bij Radio 2. Spreken jongeren in een soort codetaal, zodat andere mensen het vooral niet zouden begrijpen. Dus morgenavond dan spreken ze erover bij DJ Caroline in Wijs op Radio 2. Ik je kan zelf even een test doen, altijd leuk. Er staat erin op Radio 2 met jongerentaal. Heerlijk om even te proberen. Kim, hoeveel had jij op tien? 7 op tien. Zeven op tien. Schema al geprobeerd? Ik heb het nog niet geprobeerd. Nee. Weet je bijvoorbeeld wat het woord awkward betekent? Ja, dat gebruik ik zelf. Ja, dat, staat, <laughs> ja, hier, uh, dat ja. staat hier heel de dagen in onze studio. <laughs> awkward, ja. En cap, dat wist ik niet. Nee, nee. Het valt mij op dat het heel veel Engelstalige woorden zijn, die ik dus daarom ook wel ken, maar ook wel andere woorden die dan soms wel van het Engels komen, maar een beetje anders zijn. En die ken ik dan helemaal niet. En sus? Sus. Vond ik een hele mooie sus. Ja, maar dat is nog een beetje logisch. Als je niet weet wat het allemaal betekent, ga nu naar Radio 2. Klik op al die jonge mensen, dan kan je de test even zelf doen. Sus. Sus. Van haren, van haren. Sneakers dragen, waar je voeten in gevangen zitten? Dan kunt je even goed beton rond je voeten gieten. Hallo. Oh, uh, Kun je even de lift de alstublieft? Uh. Ja, ik ben het dan uit. Bespaar niet op kwaliteit, maar alleen op prijs. Nu 20% korting op alle Adidas, fila en Puma sneakers. Meer info in onze winkels en op vanharen.be. Van Haren, van Haren. Bij elke stap voel je het verschil. Het weekend is leuker met de trein. Maar wat is dat precies, een weekend met de trein? Bah, in het weekend kan je naar de supermarkt gaan om dingen te kopen zoals confituur. van melk van de koe. Of een kropsla. Pou, pou, pou. Ja, saai weekend, hè. Turluur, koetjeboe, poin, poin, poin. Of je kiest voor een weekend met de trein. En dan kan je echt gaan shoppen. En, de en met het weekendticket reis je heen en terug. Aan halve prijs. Dan heb ik over voor de Meer info op nms.be. NMBS, onderweg naar beter. En? Tevreden over uw nieuwe Suzuki S-Cross? Ja, heel tevreden. En niet enkel door die korting van 6000 euro. Tot 6000 euro korting bij Suzuki. Vraag snel je offerte op suzuki.be.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 Zonder ervaring, kan dat dan? Dat is zeker dat. Ontdek wat je allemaal kan. Met de begeleiding, opleidingen en jobs op vdab.be. vdap. vdab. Samen sterk voor werk. Informatie van de Vlaamse overheid. Erik van Looij, heerlijke tv-mens. Die zingt nog voor acht uur live een verjaardagsliedje voor zichzelf. Hoe wordt dat? Geniet mee Neem de app al voor 2. BRT Radio 2. Je zal kunnen luisteren, je zal kunnen zien. Zoals nu, het is 7 uur. Schema Sai Goedemorgen. Ook donorlongen van 70-plussers bieden goede overlevingskansen. En hoewel het bij ons nog koud is, is het erg heet in Spanje. Donorlongen van 70-plussers zijn even effectief en veilig als die van jongere longdonoren. Dat blijkt uit onderzoek van het UZ-Leuven en de KU-Leuven. Vroeger werden voor longtransplantaties alleen maar longen gebruikt van mensen jonger dan 55 jaar. Maar er zijn gewoon te weinig donoren en dus zijn er de laatste tien jaar al oudere donorlongen gebruikt. En nu blijkt dus dat longen van 70-plussers gewoon evenveel overlevingskansen hebben. Al is de manier waarop de persoon geleefd heeft wel belangrijk, zegt dokter. Dr. Laurens Keulemans. Het kan perfect zijn dat iemand van 75 jaar... zijn of haar longen veel beter bewaard heeft in het leven... door niet te roken, door minder infecties te hebben... dan bijvoorbeeld iemand van 40 jaar. Het is de kwestie van de juiste biologische leeftijd in te schatten. En dat kan alleen maar door telkens te gaan kijken en door eigenlijk de experten zelf te laten beslissen of dat een orgaan geschikt is voor transplantatie of niet. In Eindhoven in Nederland is een vliegtuig uit Jordanië geland met 104 mensen die eerder geëvacueerd waren uit Soedan in Afrika. Behalve Nederlanders waren er ook Belgen, Britten, Syriërs en Soedanezen aan boord. Een van hen had een schotwond en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Familieleden kwamen de geëvacueerden ophalen. Ook voor hen waren het toch wel moeilijke dagen. Ik ben blij dat hij veilig was aangekomen. Dat was een angstig gevoel om mijn vader zat al vast. We zijn heel blij dat hij hier weer veilig is en we zijn heel dankbaar voor wat, ja, hoe alles geregeld is. En dat alles heel smooth en um, dat ze gewoon weer veilig hier thuis zijn. In Sudan begonnen anderhalve week geleden gevechten, maar nu is er wel een tijdelijke wapenstilstand. In het zuiden van Spanje is het uitzonderlijk warm. Het is er nu al 35 graden en de komende dagen kan het op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. De voorbije weken waren er al verschillende bosbranden in Spanje en die zouden wel eens veel erger kunnen worden dan de voorbije jaren, vreest David Degenhoud van het KMI. Dus als dat zo verder gaat, dan kan dat niet anders dan problemen geven qua bosbranden die er nu al zijn geweest, maar dan op grotere schaal en dat die temperaturen dus ook zeer hoog blijven. We zien het al weken aan een stuk dat het daar meer dan 30 graden is. Dat neemt niet af. Integendeel, we hebben nu bijna 40 graden, of lokaal 40 graden. Dus ik zie dat niet meteen goed komen.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 De Britse popster Ed Sheeran heeft zich in New York voor de rechtbank verdedigd omdat hij beschuldigd wordt van plagiaat. Sheeran werd aangeklaagd door een bank die de rechten heeft op verschillende liedjes van Marvin Gaye. De muziek van Let's Get It On van Marvin Gaye is ook de basis van de wereldhit Thinking Out Loud van Ed Sheeran. En achter elkaar klinkt dat zo. Let's get it on Let's get it on Darling, I Ed Sheeran geeft toe dat beide nummers hetzelfde akkoordenschema hebben, maar hij ontkent dat het plagiaat is. Emma Meeseman is met haar club Fenerbahce basketkampioen van Turkije geworden. Meeseman werd verkozen tot beste speelster van de finale. Eerder deze maand won Fenerbahce ook al de Euroleague... en in die competitie werd ze ook uitgeroepen... tot beste speelster van het hele seizoen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Gentse Universiteit... gaan een onderzoek naar nieuwe vaccins tegen bacteriële infecties leiden. En in Terneuzen wordt weer een stuk van de oude sluis... tot ontploffing gebracht vandaag. Droog weer krijgen we, zo'n 12 à 13 graden. De wind gaat minder hard waaien. Brede opklaringen zijn mogelijk doorheen de dag. Morgen zwaar bewolkt weer met kans op regen. En een paar graden meer dan. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht en in de app van VRT Nieuws. 40 graden in Spanje, dat wil je dan ook niet natuurlijk. Ja, hajo, vertel eens. Hoe is het uh, intussen? Het is nog redelijk te doen vanmorgen hoor. Het is een droge woensdagochtend. Files naar Antwerpen op de E17 10 minuten vanaf Haasdonk en op de E34 en op de E313 gaat het een kwartier langzamer vanaf Oelichem en vanaf Herentals-West. Verder naar Brussel ook kleinere files momenteel 10 minuten op de E40 vanaf Afligem. op de E314 wat aanschuiven bij Tielt-Winge en op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier van groot bijgaard. De veel voorde. Maar de zon is aan het opkomen. Het is een prachtige woensdagochtend. Welkom bij Radio 2. Goedemorgen. Ja, dat is Peter en Kim. WRT Radio 2. Hallo, ik ben Koen Krukken. Ja, dat is Koen. welkom. time with the call, I took no time with the fall, you gave me nothing at all, but still you're in my way, I beg and borrow and steal, at first sight and Maybe van Carly Rae Jepsen. Goedemorgen. Het is acht over zeven. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. 26 april op woensdag. Ja, de dag dat je hoort op Radio 2. Strafnieuws. De longen van mensen van, ja, 70 jaar kunnen nog altijd gebruikt worden als donorlongen. Wat een goed nieuws is dat. Absoluut. Ze hebben evenveel overlevingskansen als je dus een donorlong van een 70 kluster krijgt, als dan als je van een jongere persoon krijgt. Mooie zonsopgang, maar er zouden nog wel wolken komen vandaag. Is Erik van Looij er al? Ik heb hem De... nog niet gezien. Nog niet gezien. Nee. Oké, okay, Erik van Looij die komt eraan, want hij komt zijn verjaardag vieren. Hij komt live zingen voor zijn eigen verjaardag. Is een primeurtje. Het is ook de week dat je op Radio 2 hoort dat één op de drie fietsers zich niet veilig voelt in het verkeer. En daarom willen we je warm maken om respect te hebben voor elkaar met de campagne van zeg na zeg bedankt. Hè. Je deelt enorm goede verhalen en Marleen Hooidonks uit Heus de Zolder in Limburg appte ons met haar verhaal. Goedemorgen Marleen. Goedemorgen. Ja, echte fietsen. Goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, alleen. Jij fietst veel en je ziet uh, vooral dat mensen agressiever geworden zijn. Geef eens een voorbeeld, Marleen. Uh, ja, ik kan daar verhalen van, van zeggen dat het eigenlijk triestig is. Uh, mensen die toeteren op de andere omwille van het feit dat ze niet aan de kant gaan. Mensen die roepen op elkaar. Ik heb uh, één keertje zelfs aan de hand gehad met een racefiets als ze me van de baan gereden hebben. Oh. Omdat ik aan de andere kant het fietspad... Uh, echt niet gezien had. Dus uh, het is toch wel jammer dat mensen zo doen ten opzichte van elkaar. Ja. Ja. Hoe kan het anders volgens jou? Een beetje, gewoon een beetje liever zijn tegen elkaar. een slag, ze belletje doen op voorhand voor dat je iemand uh, wilt voorbij steken. In het buitenland, als mijn man en ik daar gaan fietsen, dan wordt er zelfs met de auto getoeterd voor te zeggen, kijk we zijn een Aantort, uh, een beetje aan de kant en, en dan gaat dat ook wel. Uh, gewoon leier zijn en vriendelijker zijn. Ja, die bel, want jij rijdt met een speedpedelec. dat is een beetje een bijzonder geluid, even luisteren. Het is zo'n een, ja, een soort gekke klakson. Um, wat ik altijd merk als je belt, ik krijg ook met de fiets, als je dan belt, mensen die beginnen om te kijken op die schrikken. We zijn precies ja. ook niet gewend. Nee, en dat is... Uh, ja, ik reed zelfs niet met een speedpadden, ik reed wel met een racefiets. Oké. Okay. Maar uh, ik denk dat het belangrijk is dat je op tijd, al is het al een tijdje op voorhand, een belletje of... Uh, zelfs humoristen, tuta of ding dong uh, zelfs laten horen op voorhand dat ze weten er is iets in aantocht, want ze zijn soms in gesprek of met een hond, of ik weet niet wat hmm. en anderen wachten zich daar niet aan en dat, die schrikreactie is niet leuk, zelfs op de fiets is dat niet leuk, ja, maar... je schiet altijd als iemand komt maar misschien moeten we dat echt gewoon leren, dat als iemand tutert, dat dat niet per se agressief bedoeld is, of, maar dat nee. eerder bedoeld is om te waarschuwen van, hé, hey, ik kom ja. er uh, ja. Dat is wel echt een goed idee... Ja, nu, ja. Um, wat ik vroeger deed, ik, had, ik heb een koersfiets ook en ik had nog geen bel. Ik heb dan een bel gekocht. Maar tot die tijd dat ik geen bel had en ik reed dan op een jaagpad bijvoorbeeld, dan kom ik afgereden. En dan uh, als er dan mensen in de weg liepen, dan zei ik: Joehoe! Ja, nee. <laughs> Sommigen Johoe! moesten lachen, anderen werden een beetje in paniek. Zo, maar kijk, Marleen, dankjewel voor je verhaal. Wij gaan op zoek naar jouw bel, lieve luisteraar. Hoe klinkt jouw fietsbel? Film die even en deel die in de app van Radio 2. We hebben daar een goed plan mee. Nu even uh, filmen en dan uh, het geluid laten horen. Jij wou nog iets zeggen? Nee? Juhu. Juhu, hey. Ja. Ik denk dat daarvoor het woord awkward uitgevonden wordt. <lacht> <lacht> Margot van de regio die is ook op zoek gegaan naar een paar goede fietsbellen. Um, die heeft daar een filmpje van gemaakt. Kan je zien op radio2.be en kan je nu ook zien bij ons in de app of gewoon live bij ons op 1. E. Kijk even mee. Die van u? Ja. Die dan een beetje kapot. Wanneer gebruiken jullie die? Als ik iemand overbij voorbijsteken, als hij iets trager rijdt. Die kijken even achter u en dan laat hij wel vriendelijk door. Dus sommige mensen blijven gewoon door en hebben zoiets van: wat is dat geluid? Komt dat van, ay, van waar komt dat? Sommigen roepen wel niet. Ik ga niet opzij gaan of je zult moeten wachten. Ja, Geen zo, lieve zo, dingen. Nu, ja. Dus jouw bel, deel die even in de app van Radio 2, want we hebben een plan met die fietsbel. En het wordt helemaal gebeldig. Ja, <lacht> Zeg bedankt om ook bij te dragen aan een veilig fietsverkeer. Radio Sleer morgen. Peter en Kim I want to spend my money where the days are sunny and bright I want to find some people who don't mind no sleeping cause I'll be up tonight I want to live and let love fly with the birds in the sky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 Als het met een fluitje is, dan is het toch altijd goed. Good time van Shepard, zo mooi. Intussen krijgen we ook bellen binnen. Onder andere eentje van Peter van den Bossen. En die heeft dat aan zijn stuur. Die moet daar even aan draaien. En dus niet aan een, ja, wat is het? aan een knopje duwen of zo. En dat klinkt dat zo. Goed, hè? Gewoon even draaien. zo, Zoals, een, goed. zoals een pepermolen. En dan uh, krijg je een mooi... Geluid. Deel jouw belgeluid. We gaan er iets mee doen bij Radio 2 de volgende dagen. Het is belangrijk. En jullie vroegen zich nog iets af. Ah wel. Waarom er toch heel vaak niet standaard een bel staat op een koersfiets? Goeie vraag. Want dat zijn toch net mensen die soms vrij snel voorbij komen? Uh -huh. En is dat dan niet verplicht? Of, we weten het eigenlijk gewoon. Nee. Dus als nee. iemand het weet, help ons. Bram is ook een fietser. Kunnen we het zo meteen even vragen aan ja. onze Weerman. Ken jij nog de... Ejafjatla hey, Jeukuttel. Eh, wel. Het is de eerste vraag van Punto Punto over twee minuten en een half. Maandag is het de dag van de arbeid. Tijd om extra veel werk te verzetten. Maar dan wel bij jou thuis. Radio 2 weekend. Weet je niet hoe je aan een karwei moet beginnen? Welke tools heb je nodig? Onze Radio 2 Kluswinkel is het hele verlengde weekend open. Met al jullie tips en tricks en advies van experten. Stel je vragen, deel je ervaringen en maak kans op een handige klusbon. Radio 2 Klusweekend. Zaterdag, zondag en maandag bij Radio 2. Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Wat gaan we eten vanavond? Uh, is er trouwens nog brood voor morgen? Ah oh nee, dat is niet nodig. Er is niemand thuis. Zet ik de chauffeur dan al af? Of. Uh... ...is dan nog te vroeg. Met een warmtepomp van Daikin... ...maak je van de ideale temperatuur in je woning... ...en zorg minder. Verwarmen en koelen zonder zorgen... ...met Daikin natuurlijk. Ontdek onze warmtepompen op daikin.be. Wat heeft bijna elke Belg in huis... ...zonder het te weten? Um, in huis... ...bijna elke Belg... ...EG natuurlijk. Dat is juist. Ook jij hebt waarschijnlijk een geneesmiddel van EG in huis. Betrouwbaar en doeltreffend. Kijk thuis eens in je medicijnkast. De kans is groot dat jij ook EG in huis hebt... Geneesmiddelen voor iedereen. Niesblad lanceert de grote podcasting. Een wedstrijd voor creatief podcasttalent. Zo bezorgde Sophie ons alvast deze inzending. Welkom bij Esna nou De podcast over de meest kindvriendelijke snaalwagrestaurants in Oost-Europa. Ik sta hier nu in Tiraspol bij Tucker's Paradise and Hotel. Volgens Google de parel van de E352. We zijn een keer benieuwd. Een je, wil je frieten of kroketten? Bedankt, Sophie. Doe jij beter?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 ...punto, punto, punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek bij de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, dag. Benoit Hamerlink uit Drongen. Goedemorgen allemaal. Zorg voor werk in de wereld, werkt bij de VDAB. Zeg. Hmm, ja. en uh, jouw zoon is een groot basketballer of aan het worden? Aan het worden. Vertel. Aan het worden, zeggen, ja. ja. Ja, hij speelt al uh, ruim jaren, eigenlijk van zijn vijf jaar uh, speelt hij al bij LDP Tonza, dus uh, in Deinte. Mm -hmm. um, ja, hadden in basketschool, ondertussen uh, al opgegroeid. Hopelijk. nu in de U12 uh, A-ploeg. Dus uh, ja, een talent. Effectief. Ja, ja, ja, zeker. Oké, okay, je gaat het te houden. Steden. Hopelijk ja. ben je een even groot talent als je zoon Benoit, want zo meteen start de klok van Punto Punto, je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord krijg je, vul aan. En met drie juiste antwoorden win je die exclusieve goeiemorgenmorgenmok die iedereen wil. Snel spelen en ja. pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de V. Welke V is de Vesuvius voor iets? Uh, vulkaan. Welke V werd twee weken geleden derde in Parijs-Roubaix? Woord van haar. Welke X is een geel gezwel op je huid? Wow. Welke Y is een schreeuw in het Engels? Yeah. Even, over, uh, <laughs> Even overlopen De V de Vesuvius, zoals... Uh, hey, ja, fiat la, je dat was er ook één. Een. een vulkaan, klopte natuurlijk. En Wout van Aert die werd de uh, derde in Parijs-Roubaix. Het geel gezwel was een hele moeilijke op de huid. Het was een xantoom. Xantoom, je gaat het nooit meer vergeten. En dan een j of een y, een schreeuwen in het Engels. We zochten eigenlijk jel, maar je zei jij. Ik kan het goedkeuren, ja. Goed gespeeld, ze zijn binnen. Geniet van de ook. Fijne ochtend hebben we. Dankjewel, Speel morgen zelf mee en win jouw mok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Kate Bush, net waren we bezig over het bellen. Over fietsbellen. Ik kan hem maar even vragen aan onze Weerman. Weerman Bram, Goedemorgen. Goedemorgen, dag Peter. Dag Kim. Zo, hoe klinkt jouw fietsbel? Wel, ik heb zo'n speedpiddelik. Ik sta er nu naast Aha. en zo'n ding dat heeft dus een toeter en dat maakt gigantisch veel lawaai. Hè. Ben je klaar? Wacht, hier komt hem. Hè. Ah, dat is dus, echt... Dat uh heel irritant. Alsof je gisteren het... echt een slechte pita gegeten hebt. Prachtig zeg, ja, ja. ik, Nee, ik vind, ik vind het veel te agressief eigenlijk. Dus ja. ik heb er ook een, een belletje op uh, geïnstalleerd. En uh, ja, dat klinkt, dat klinkt al veel vriendelijker, vind ik, dan die, dan die toeter. Dat vroegen wij ons trouwens. Of je als uh, ja, wielertoerist zeg maar, of uh, wielerfietser een bel mm -hmm. moet hebben. En Shema heeft dat even opgezocht. Ja, volgens de politie is het wel degelijk verplicht om een fietsbel te hebben. En die moet ook hoorbaar zijn op minstens 20 meter. Hopla, ben je weer ingelicht zie. Deel het de geluid van je fietsbel. We gaan er iets mee doen bij Radio 2, maar we kijken naar buiten. Ik zie al een beetje wolken weer, Mamram. Ja, ja, klopt. Wel Om te beginnen is het koud op dit moment. Hè. Plus 1, plus 2 graden nog in het westen, maar in het centrum en in het oosten... ...daar is het lichtjes aan het vriezen. 0 tot min 2 graden met zon en wolken. En ja, in de loop van de dag krijgen we toch wel veel wolkenvelden over ons heen. Nu, het zou grotendeels droog moeten blijven. Misschien hier en daar een paar druppeltjes als de wolken echt wat dikker zouden worden. Maar het is op de meeste plaatsen droog weer. Het blijft wel fris met temperaturen rond 10 à 11 graden. Weinig wind in het binnenland. Aan zee, daar ontstaat straks wel een bries uit het noordoosten. Vanavond en vannacht dan droog weer met opklaringen en wolkenvelden. Opnieuw vrij koud, minimaal rond 0 graden in het oosten van het land. In het centrum en het westen zou het positief moeten blijven, met 3 tot 5 graden. En dan krijgen we morgen een zonnige start, dus zeker de voormiddag ziet er echt wel goed uit. In de loop van de dag krijgen we wel meer en meer wolken binnen, met tegen morgenavond dan wat lichter regen. Het wordt wat zachter, we gaan naar 15 graden. Vrijdag brengt dan regen en wind helaas bij 17 graden, maar het weekend ziet er weer beter uit. Grotendeels droog weer dan met 14 graden op zaterdag en 17 graden op zondag. Ja, goed gedaan. Yes. Goed gedaan, Bram. Top, jongen. Dank je wel, man Bram. Zou Niels de stadsbader een grote bel of een kleine bel hebben? Een heel klein belletje. <lacht> <lacht> Dit is voor het leven voor altijd. Ding dong.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 Als jij me kust, voel ik mij gerust. Sluit ik mijn ogen en dan zweef ik, beef ik, leef ik. Weet ik dat je. zou je Erik van Looy willen toewensen op zijn verjaardag. Die is vandaag jarig. We gaan hem vieren. En hij gaat zelf ook zingen voor zijn eigen verjaardag. Vind ik prachtig. Dus deel jouw gelukswensen en verjaardagswensen gerust even in de app van Radio 2. Het mag heel persoonlijk zijn. Nu delen en straks live bij ons hier. Half acht exact intussen... Belangrijkste nieuws, Shema Saizai. Goedemorgen, donorlongen van 70 plussers zijn even effectief en veilig als die van jongere longdonoren, blijkt het onderzoek. Vroeger werden alleen die van mensen jonger dan 55 gebruikt, maar ook oudere donorlongen bieden dus evenveel overlevingskansen. En wij zitten hier te bibberen van de kou, maar in Spanje is het puffen en zweten, want het is daar 35 graden en het kan tot 40 graden worden. Ze vrezen daar dan ook voor nog meer bosbranden. Bibberen, bibberen, spreek voor uzelf. En dit is het nieuws uit jou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 Biotica werken steeds minder goed, zegt professor François Impus. Er zijn dus eigenlijk schattingen die, ja, die voorspellen dat uh, tegen 2050 er wereldwijd evenveel mensen opnieuw zullen sterven van bacteriële infecties uh, als, um, als mensen zullen sterven van kanker vandaag. Uh, dus we spreken over schattingen tot 10 miljoen mensen per jaar. En... Um, ja, vaccins zijn een van de oplossingen en dus we gaan ons waarschijnlijk opnieuw meer moeten laten vaccineren tegen bacteriële infecties. De eerste testen zullen in ons land gebeuren, ten vroegste over vijf jaar. Dan kan het nog eens vijf jaar duren voor de vaccins echt op de markt komen. Gandacars uit Gent gaat met meer elektrische bussen op zonne-energie rijden voor de lijn. Ook het aanbod van elektrische lijnbussen in Gent zal dus worden uitgebreid. Het is het eerste private bedrijf uit Oost-Vlaanderen dat dit mag doen op vraag van de lijn zelf. Op het dak van het busbedrijf in Gent liggen bijna 800 zonnepanelen om de bussen op te laden, zegt projectleider Bart Turckes. We weten wat de productie gaat zijn van die zonnepanelen, de ongeveer 300.000 kilowattuur. Het zal er heel erg van afhangen eh, wanneer die bussen geladen worden. Ze gaan proberen van die bussen twee maal per dag te laden, waarvan eenmaal voor het begin van de shift, maar dan is het donker, en eenmaal op het midden van de shift, dus eigenlijk op het, eh, het piekmoment van, eh, van de zon. Een elektrische bus kost ongeveer een half miljoen euro... het dubbele van een dieselbus. De levensduur is 15 jaar. En vandaag wordt weer een stuk van de oude sluis in turneuzen gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De vorige keer was dat te horen tot in Zelzaten. Maar dat zal deze keer niet zo zijn, zeggen ze bij de nieuwe sluis terneuze. We doen dat met explosieven. Dus uh, die voorbereidingen liggen overdag. En vervolgens brengen we die tussen 7 en 8 tot ontploffing... Deelgaten zijn die niet hoorbaar. Het is uh, beperkt ja, afhankelijk van de windstap... tot een uh, aantal honderden meters met de ontploffingen wordt plaatsgemaakt voor een nieuwe grote zeesluis, die op termijn grotere zeeschepen naar de Gentse haven kan brengen. Het scheepverkeer naar Gent zal vanavond wel tijdelijk stil moeten liggen. Vandaag wordt het een droge dag met brede opklaringen in Oost-Vlaanderen. De wind neemt af. Het blijft koel voor eind april, zo'n 12-13 graden. Later op de dag schuift er meer bewolking binnen. Morgen wordt een zwaar bewolkt, tot betrokken dag, met kans op periode van regen doorheen de dag ook, tegen het eind van de dag zelfs een beetje meer regen. We gaan dan zo'n 13 tot 15 tal graden. Goedemorgen, dag Haaien van het verkeer. Goedemorgen. Ja, dit is toch al anders dan de vorige dagen. Absoluut, gelukkig maar. Hè. Het is wel aanschuiven natuurlijk. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Haasdonk op de E17. Zie ik ook 10 minuten van Brecht tot Sint-Job op de E19. En dan vanuit de Kempen, vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven ben je wel 20 minuten kwijt. Naar Brussel hebben we vooral toch ja, een doch drukte vanuit Gent. Met een klein half uur erbij vanaf Aalst op de E40. Dan op de A12 vanuit Antwerpen naar Brussel moet je opletten voor een ongeval aan het kruispunt bij. ...bij Londerzeel, daar staat 10 minuten file. En dan de andere files nog, ja, die zijn zo'n 10 tot 15 minuten lang gemiddeld... ...tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Bertem en dan ook vanaf jezus Eijk. En dan de binnenringen rond Brussel, daar vertraag je toch wel 25 minuten... ...intussen van Dilbeek tot Vilvoorde en op de buitenring een klein kwartier... ...van Eigenbrakel tot Waterloo en dan op de E40 tot slot van Brussel naar Leuven. Daar moet je nog steeds opletten voor een obstakel in sint stevens Woluwe... ...en dat ligt net voorbij de aansluiting naar de richting. Gezellig en positief, ja dat is hier en zo meteen live bij ons, ook in de app van Radio 2 en live bij ons op 1, een zingende Erik van Looij van Eesjarig. Zet er allemaal even bij en gooi ook even je gelukswensen in onze app en een houdt lief. Hè. Hey is de telecomprovider provider voor iedereen die graag switcht. Zoals van party mode naar mindfulness. Ik switch nu naar Hey en krijg tot 20 gigabyte voor maar 15 euro. Word Hey op HeyTelecom.be. Hey maakt gebruik van het Orange netwerk. Van haren, van haren. Sneakers dragen waarbij je direct door de zool zit? Dan kunt je even goed de schoendozen zelf dragen. Oh nee, het begint te regenen. Spaar niet op kwaliteit, maar alleen op prijs. Nu 20% korting op alle Adidas, Villa en Puma sneakers. Meer info in onze winkels en op vanharen.be. Van haren, van haren. Bij elke stap voel je het verschil. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. We started van Brian Adams. De Brian Adams van het verkeer, haai je hmm. probleem zeg. Ja, uh, Aflichem, de E40 van Gent naar Brussel. Daar is net voor de afrit van Aflichem een ongeval gebeurd. Uh, drie rijstroken zijn dicht, iedereen moet daarover de pekstrook. Oh, drie, ja dat is, uh, ja. Dat is niet goed, oké. Okay. morgen. Ja, lieve luisteraar, als je een beetje een mindere dag hebt, we gaan hem helemaal goed maken, want we vieren samen een verjaardag van een man die succesvolle films heeft gemaakt, 150 jaar de slimste mens ter wereld presenteert, toert met een theatershow, uh, Radijs is geweest in de Masked Singer en vanmorgen 61 jaar jong wordt. Goedemorgen Erik van der Goedemorgen. Goedemorgen, gelukkige verjaardag. wel. Yeah. Ja, ja, gelukkige verjaardag, 61 yeah. jaar. We hebben heel veel verjaardagswensen binnengekregen. Ja, Jenny zegt: Goedemorgen, morgen. Een slimste verjaardag voor Erik. En Renilde ja, die is al helemaal aan het warmlopen. Die zegt: Een heel gelukkige verjaardag voor deze knappe, leuke Erik. Als ik hem zie, klopt mijn hartje toch een beetje sneller. Waar nou, scoor je het beste? welke groep scoor je, je het beste? Erik? Ja, tussen de 75 en de 85. Mee? Ja, ja, ja. ja. ja is dat klopt. Ja. Goed. ja, we zitten. We ja. zitten er. Ja. zijn wel allemaal dames, lieve zegt Proficiat Erik en ook dikke proficiat met uw voordracht vorige week in Wemmel. Het was top. Oh, ja. was uw de voordracht de was stel, van de comedy show. Maar, ja, ja, ja. Maar, ja, nee. Misschien komt wel meteen een kleine discussie ook van uh, Andy Moens. Andy, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Uitreden. En een hele gelukkige verjaardag. Dankjewel. Ja. Maar je wou het ook even over het voetbal hebben, Andy? Ja, ik wou uh, dus uh, Erik een hele gelukkige verjaardag wensen. Ik wens hem ook alles een fantastische gezondheid. Ik gun hem alles, behalve een beker. Die moet dit jaar naar Mechelen, naar de kakkers. Ja. Wat denk je dat het gaat worden? Want het is tussen Mechelen en Antwerp ik. Het wordt een moeilijke match. Uh, Mechelen heeft nu denk ik zes of zeven weken gedaan... alsof ze niet konden shotten. <lacht> als, als, als ja, echt waar. En nu, ja, je voelt dat ze nu er klaar voor zijn. En dat het een heel spannende wedstrijd gaat worden. Promositie? In tegenstelling tot wat iedereen enkele weken geleden verwachtte. Ja, het is zo. Ja. Pronostiekje? Ja. Pronostiekje? Uh, 2-1 voor Antwerpen. Sorry Andy. Ja... <lacht> uh, ja. Ja, voor mij is het twee voor Mechelen. We zullen ja. zien. Andy, dank je wel voor de reactie, jongen. De tijd zal het uitwijzen. 61 jaar, zeg. Ja, ben je daarmee bezig met die leeftijd? Uh, ja, in die zin dat ik uh, echt niet graag voorjaar... Uh, en dat ik op mijn verjaardag altijd mijn hele dag vol boek met werk, om niet om mijn verjaardag te moeten denken. Dat is natuurlijk belachelijk, want ik zit dan hier en het gaat ja. <laughs> dat. Dan ben ik te mis, ja, nee, dan, dan, dan ben ik toch bezig en dan, ja, dan nee, ik, ik verjaar niet graag. Om af niet. te leiden van je verjaardag. Uh, ja, klopt, ja. Verjaardag is een jaar ouder, hè, en dat is iets waar ik uh, telkens, uh, al van heel jong, bedoel, vanaf 12 of dertien, verjaardag ik al niet graag. Oei. Ja, maar nu, hier is hier plezant. Hè. Uh. Ja, ja, we uh, gaan jou uh, afleiden. Uh, ja, geen probleem. Okay, ja, maar sure. toch even uh, met de neus op de feiten. Wat lukt er bijvoorbeeld niet dat 20 jaar geleden wel, Ja, gooit er. Uh, ja. Ja. Vanmorgen bijvoorbeeld was ik... Ik ben geopereerd aan ogen. Hè? Ja. Moet je moet geen bril niet meer dragen, dat is heel goed. Maar in, in s'morgens zit er nog zo even nog wat blind. Uh, en, maar meestal sta ik op om acht of negen uur, sorry. Ja. Ja. Ja. En dan, dan is dat vrij snel oké. Okay. Maar nu was het de eerste keer sinds heel lang dat ik zo vroeg ben opgestaan. Ja. En ik ben zelfs een kwartier zo half blind geweest. Oei. Ik wou zelfs de blinde hond bellen. Oh. Het is de dag van de blinde oh. ja ja. Klopt, ja maar die, ja, die pakte niet op. Dus... Uh, nee, maar... <laughs> het nee, is goed gekomen. Jazeker, nu zie ik alles. Uh, en ho hoeveel correcties heb je? Ik zie Peter, ik zie uh, Schema. Sorry, ik ben nu naam. Schema. Ja. ja. Okay. Goed. <laughs> Hoe zit hey. ja. hey. ja. hey. ja. het precies met die oog? Wat is daar aan gedaan? Man? Ah, Ze hebben er uh, lenzen ingestoken, gestoken, zodat ik nooit geen bril meer moet dragen. En Zo. dat ik uh, ja, vanaf uh, half zeven morgens kan zien. Ja, ja, ja. <laughs> ja daarvoor. daarvoor. Nee. Zeg, wat, wat zou een heel goede verjaardagscadeau zijn voor jou? Wat krijg je graag? Uh, wat krijg je graag? Uh, goh, niet, niet, uh, ja, boeken eigenlijk, vreemd genoeg. Uh, oh. Ja, dus het boeken, ja. Uh. Over... Ja, over, van, over film meestal. Uh, maar er mogen nog fictieboeken zijn of... Uh, nee, gelijk. Wat, uh, ik vind boeken moet je koesteren. Zeker nu, waarin dat toch allemaal... Uh, ja, fijn, boeken verkopen nog goed, maar toch ja, wat ja. minder. Uh, en vroeger ging ik altijd vijf keer naar de cinema. Op mijn verjaardag. Vijf keer? Ja, rij? en dan de laatste film. Dan pikte mijn uh, vrouw. die enfin, nu mijn ex-vrouw is. Uh, die pikte dan in de laatste film. kwam zij meekijken. Wow. En dat was mijn ideale dag. Ja, ik dronk geen, ook geen alcohol. Dus feesten deed ik niet. Feesten, nee. Ik ben geen verjaardagsfeest. Maar dat is uh, verleden tijd, hè? Dat ja, dat is verleden tijd, ja, mijn vrouw uh, ja, heeft me buitengeschot. Dus <laughs> alcohol, terf, maar oké. Okay. Dus, uh, dus dat is geen film. Uh, en alleen, ja, het is mooi als je zo een apotheose kent, vind ik. Als je zo op het einde, de vijfde film, komt mijn partner. Uh, Films. Maar goed. Uh, We vroegen het ons af, van wat geef je mensen die je alles heeft? We weten dat je graag zingt. Je doet het heel de tijd in de slimste mensen ter wereld. Ja. Je was Radijs in de Masked Singer. We moeten daar nog even van genieten. We gaan de beelden even tonen. En je kan ook luisteren natuurlijk. Check even de app van Radio 2. Komt die. Het is niet unusual om be mad met anyone. Het is niet unusual om te sad met anyone. Maar als ik echter vind dat je op zo'n tijd verandert, het is niet unusual. Oh, mooi hè. Ik vond het zo tof, maar eerlijk, ik ben super slecht in het raden van die beesten. Ja, je weet dat. Ja, <laughs> ja, mei, Ik dacht he? dat Peter in leeuw zat. Hm? Maar bij jou had je toch echt na zo één minuut. Ja, dat is hem. super herkenbaar. Ja, ik weet, als je, je ziet dat dan de benen. Ik uh, <lacht> denk ja, dat zijn een zijn benen. Hè. Maar we uh, dachten. Uh, ja, een Eric... en, en, ene arm. Hè. Je ziet maar één arm bewegen. Juist. Omdat die ene arm die kon ik niet door dat pak krijgen omdat hij dan een schouder ging uit te komen. Dus oh. Ze hebben dan een neparm aangemaakt. Dus je, <lacht> je ziet eigenlijk iemand met één arm. Maar weinig, weinig uh, TV-figuren met één arm. <lacht> ja, te weinig. Te weinig. Eigenlijk. Te weinig inclusie. Ja, met één been ken ik er veel. Maar, ja, ja, dus... <lacht> met drie benen ook. <lacht> ja, de ik zingt graag, dus hoe wijken af. Uh, we dachten, je... hij, hij mag zingen. Welk liedje zing jij het meeste? Uh, when I'm 64 van de Beatles. When dus, uh -huh. you still need me, when you still feed me, when I'm 64. Dus uh, we hebben gebeld naar een, een topgitarist. Hij heet Palieter van Buggenhout, lieve mensen. Speelt onder andere bij Niels de Stadsbader. heeft heel veel tv-programma's ook gedaan. Je hoort en ziet hem nu al in de loft van Radio 2. Uh, even kijken of... Hey, ja. ja, daar is Palieter. Met zijn gitaar. Mooi. Lieve mensen, dit wil je meemaken. Pak nu de app van Radio 2... Klik op kijken of zet snel even je tv op, uh, op één. Want dit wordt een legendarisch. Goedemorgen, moment. Erik, jij mag voor je eigen verjaardag Echt? naar het podium gaan van uh, Radio 2. Je ja? kent de tekst, neem ik aan van uh, uh, ja, we zitten. Hij zit de... klaar. Hij zit klaar, geen probleem. Dus je uh, mag hier alles even achterlaten. Ga naar de loft op onze Radio 2-podium. En daar gaat Paliter jou begeleiden. Wordt heel mooi, 61 jaar. Kijken of hij de innerlijke Paul McCartney bij zich, uh, bij zich heeft. Oh. 61, 64, ja. En reageer gerust. Wat vind je ervan? Moet hij zijn carrière als zanger verder zetten? Of heb je liever dat hij gewoon televisieprogramma's ja. blijft presenteren? Jouw reactie is welkom. En Paliter en Erik boys, het is aan jullie.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 I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit the sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Will you still need me, will you still feed me, when I'm sixty-four? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig. Ik heb er heel erg van genoten. Ah my, mensen worden gek. Mensen vinden het geweldig die aan het luisteren zijn. Absoluut. Vincent Jomijn klinkt eigenlijk nog wel goed. Nancy zegt, die zingt echt goed. Ik ben fan. Ja, zoals altijd heb je natuurlijk verschillende meningen. Luc van de Poel zegt, nee, laat toch maar niet meer zingen, alsjeblieft. En uh, je hebt ook al een uitnodiging, want Eric komt hier net terug binnen. Ja. Uh, van Anne Mons, zij zegt, je mag bij ons in het koor komen zingen. Hopla. En ik zij werkt voor een... Rockberchter. GELACH <laughs> kijk. nakijken. Ja. Nee. Ja, maar iemand die nee, dat, nee. dat Eurovisie van mij komt ook nog ja. binnen. Het was heel mooi. Uh, iemand zegt van, ja, dat hij nog maar lang de slimste mens mag presenteren. En lang mag blijven zingen. Tot na zijn pensioen krijg je dat ook weer natuurlijk. Ja, want uh, Wenham64. Uh, ga je ooit met pensioen, Erik van Looy? Ik denk het niet. Nee, oh, ja. nee denk het nee. niet. Nee. Nee. Uh, ja. Het is nu het verhaal van de Wenham64 trouwens? Uh, wel, Paul McCartney. Ik heb het gezongen op de manier van Johnny Cash. Uh, dat wou ik even zeggen. <laughs> Maar dan de overleden Johnny Cash. Ja, uh, mooi. Nee, het verhaal van I'm uh, 64 Paul McCartney, heeft het geschreven toen hij jong was. En ja. samen was met zijn eerste vrouw. En de bedoeling was eigenlijk van, ja, we praten over ja, hoe dat we later nog samen zijn. En wat er dan allemaal samen gebeurt. Mm -hmm. um, ja, en dat is dat niet gelukt. Want zijn vrouw is gestorven. En ja, is... de vrouw is hier van weggegaan. En dat zijn de dingen. Hè. Je maakt plannen als je, als je jong bent. En dan uh, ja, ben je verliefd. En dan ja, ontgoocheld en sommige relaties lopen dan mis. En uh, ja, dus het is ook een beetje een triestige soms. Een beetje Weg ja. Ja, ik... ja, nee, dat is niet waar. Nee, maar ik ben heel blij. Maar je, ja, je maakt een fout, maar het nummer blijft uh, vrolijk. En ja, bij hem 64 heeft ook een betekenis, omdat de de, life, de levensverwachting van een uh, Britse man, toen hij het schreef, was 65. God, dat is ook zo oh, Toen Zo oh, is... oud werden de, de Britse mannen. Intussen is dat toch dus, wel los in de 70s? Ja, is 84, denk ik. 84 kijk eens aan. Enfin, ik denk 80 voor mannen en 82 voor vrouwen of zo, geloof ik. Ja. Hoe oud wil je zelf worden? Um, ja, zoiets. Ja. Tot mijn tachtigste werken en dan onder een ik lopen of zo. Oh, nee, nee, nee. We gaan het straks ja. over hebben trouwens. Ja, okay. Zeg Erik, ja, de slimste mensen ter wereld. Hoe zit het met de kandidaten voor uh, dit jaar? Uh, ja, er zijn er al redelijk wat. Uh, ja. nee, en, uh, ja, je wou nog geen nieuwe namen geven? Nee, ik, er zijn al namen bekend. Ik weet eigenlijk al niet meer wie we bekend hebben gemaakt en, en wie niet. Abba, vertel zeg het ons. maar. Ja, Annelien Korovic, die, die doet mee, hè? dat is geweten. Uh, ja, dacht het wel, ja. Uh, ja de Mintjes doet mee. Juist, dat is uh, ook ja. bekend, ja. ja. En, ja, er ook, ik weet niet meer wie bekend is, ja, nog wie, eens eentje. oppassen eentje, wat ik zeg nu. Eentje ja. die je zegt van, oh, ik vraag die al jaren. Uh, ja, die is er ook. Er is iemand met wie ik al uh, elk jaar ga eten. Ja? Uh, en ben er acht keer mee gaan eten. En ze is altijd na, uh, nee, na het eten. Uh, en die heeft nu, ja, gezegd. Plots. Ja. We kennen niet zeggen wie het is. Mensen moeten maar raden. Oké, okay, dan gaan we verraden. Ja. Uh, tip. Ja. Wie? Een tip. Nee, piep je nee. een tip? neem als een tip geef, dan. Het uh... is wel een man, duidelijk. Want je zei van uh, Ja, ik kan moeilijk acht keer met een vrouw eten zonder dat het dan in de boekjes staat. Maar, <laughs> ja, of, maar, ah, uh, daarom had je mij niet gevraagd, toen Heeft hij de... voor de slimste mensen? Heeft Cook er ja. ooit meegedaan? Ja, heeft meegedaan. Ja. Hij heeft, me mee gedaan, heeft ja. uh, twee afleveringen, denk ik. Prins Laurent, die. Uh... Prins Laurent, die. Uh... Laurent, die uh... Nee, nog niet meegedaan. Heeft James Cook eigenlijk al zelf meegedaan? Nee, dit nee, durfde niet. Nee, nee, spannend Ah, ja. kijk, misschien is het. Te... Ja. Dat is een mooie glimlach die komt. Ja, ja. We gaan het zien allemaal. Sje, maar wat denk jij? Sorry. Ja, of mag ik niet erbij betrekken? Jawel, ja, wel. Oh, ja. Ja, ja. ja, Ik wacht ook wel op James Cook dan. Op James Cook? Ja. Ik zal hem nog eens bellen, maar dan... die was het niet. Nee, ja, die ah, was ja, het niet. Ja, ik ben nog maar één keer gaan eten met James Cook. Ja. ja. Oké. Okay. dat was ook zijn kosten. Acht dus. keer. Okay. <laughs> Als er iemand een idee heeft, deel het even in onze ja. app van Radio 2. We gaan proberen raden. Zie. Goedemorgen. Rihanna zal het ook wel niet zijn waarschijnlijk. We found love. Het is zeven voor acht. Goedemorgen. Ja, we Van Rihanna. Het is 4 voor 8. Ja, daarnet waren we bezig over de slimste mensen ter wereld. Want Erik van Looij, jarige man vanmorgen bij ons, wordt 61 jaar. Je zou het echt niet zeggen. Die, die vieren zijn verjaardag, heeft gezongen, komen zeer mooie reacties op. En we hadden het ook over de slimste mensen ter wereld. Eén ja, naam die jij niet wil geven, is er acht keer mee gaan eten. En één naam komt heel veel binnen. Valerie Vliegen uit de Senderloo. Goedemorgen Valerie. Goedemorgen. Bon, wie denk jij dat het is? Uh, ik denk Alex Agnew. Wel, daar ben ik Die geen acht keer mee gaan uh... eten. Dus, uh, nee. nee. Oh, nee. Is, het, is het niet? Nee. We nee. zijn wel aan het elimineren. Dat is goed. Ja, is dat. ja we kunnen blijven gokken natuurlijk. We krijgen geen tip van Erik, dat is wel jammer. Ja. Valerie, dank je wel. Geniet van de dag. hè? Dat kijk je gedaan. Bye. Jojo, hij heeft al gezongen en uh, ja, we hebben nog een klein cadeautje voor jou ook. Het is een, uh, en het maffe is, je hebt het al gezien. Echt? Ja, dat was niet de bedoeling. Maar uh, het zal zo meteen wel blijken. Ja, dat is een gek verhaal. Voor straks.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 op de petoptegenkanker.be Hij was onbeduidend. Hij kreeg geen aandacht. De vaderfiguur is totaal afwezig in het leven van de jonge Laurent. Het volledige verhaal van prins Laurent. Iedere keer als hij zich aan iemand hecht, mag dat niet van het hof. En dan grijpt men in. Dat Bodewijn heel goed aanvoelde dat Laurent niet geschikt was om koning te worden. Wat overigens geen schande is. Laurent, prins op Overschot. Vanavond op Canvas en op VRT Max.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 En dan vraag je... Oké, okay, hoe begin ik eraan? Een goed idee vraagt om goed advies. Wil je een zaak starten? Bij BNP Paribas Fortis geniet je één jaar van een gratis professionele rekening en ontdek je de voordelen van onze starterskit. Want starters helpen starten, ook dat is positief banking. Laat je goed idee groeien op bnpparibasfortis.be slash goed BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Aanbod onder voorwaarden beschikbaar op bnpparibasfortis.be Heerlijk. De geur van vers gemaaid gras.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 Profiteer van donderdag tot en met zaterdag van speciale actiekorting. Ook zondag nog geldig in de webshop. Nog veel Erik van Looi, want Erik heeft een gedachte over elektrische fietsen. Iets dat jij absoluut wil horen en waar je wil mee moeien. Goedemorgen. Elke dag, dag wel Is actuur intussen VRT-nieuws Shema sai Goedemorgen. Vorig jaar is er een record aantal snelheidsboetes verstuurd. En ook donorlongen van 70-plussers bieden goede overlevingskansen. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 6 miljoen snelheidsboetes gegeven. En dat is een record, schrijft de standaard. Sinds vorig jaar is de tolerantiemarge aangepast, waardoor je sneller geflitst wordt. En er zijn ook meer actieve trajectcontroles, die je snelheid meten over een bepaalde afstand. Expert Dirk Lauwers legt uit hoe het komt dat er nu zoveel boetes zijn. Er kwamen bijkomende mensen bij die de trajectcontroles uitlezen. Er kwam een parket voor de verkeersveiligheid met 45 mensen. Er was een consequente vervolging vanaf 129 km per uur langs alle trajectcontroles op onze snelwegen. En al die initiatieven tezamen hebben er eigenlijk voor gezorgd dat de bakkans is verhoogd in 2022. De meeste boetes die vorig jaar zijn uitgeschreven zijn ook wel effectief betaald. Staatssecretaris voor gelijke kansen Sarah Schlitz neemt ontslag, dat heeft ze zo net gezegd bij de RTBF. Ze krijgt al een tijdje kritiek omdat ze haar persoonlijke logo heeft gebruikt bij campagnes die ze financierde als staatssecretaris. Dat mag niet omdat die campagnes betaald zijn met belastingsgeld en niet met haar persoonlijke verkiezingsbudget. Achteraf zei ze dat dat niet op haar vraag gebeurde, maar dat bleek dan weer niet te kloppen. En omdat NVA dat bekend maakte, vergeleken medewerker van Schlitz op Instagram NVA met nazi's. Ze had daar gisteren afstand van genomen, maar nu neemt ze dus toch ontslag donorlongen van 70-plussers zijn even effectief en veilig als die van jongere longdonoren. Dat blijkt uit onderzoek van Tuzet Leuven en de KU Leuven. Vroeger werden voor longtransplantaties alleen maar longen gebruikt van mensen jonger dan 55 jaar. Maar nu blijkt dat oudere donoren evenveel overlevingskansen bieden. En dat is goed nieuws voor wie op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie, zegt dokter Laurens Keulemans. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is de gemiddelde donorleeftijd vandaag de dag 33 jaar. Dat is een heel ander donor Profiel, dan dat we hier in Europa zien, waar de gemiddelde leeftijd 51 jaar is. En in de grote centra in Europa is wel men gewoon om die oudere donoren te evalueren voor transplantatie. Maar wereldwijd het implementeren van of het evalueren van oudere donoren voor transplantatie zou de wachtlijst duidelijk kunnen verminderen. In Eindhoven in Nederland is een vliegtuig geland met 104 mensen die eerder geëvacueerd waren uit Sudan, in Afrika. Behalve Nederlanders waren er ook Belgen en andere nationaliteiten aan boord. Een van hen had een schot wond en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. In Sudan begonnen anderhalve week geleden gevechten, maar nu is er wel een tijdelijke wapenstilstand.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 you Ed Sheeran geeft toe dat beide nummers toch wel hetzelfde akkoordenschema hebben, maar hij ontkent dat het plagiaat is. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Ja, Vandaag hervat een opmerkelijk proces rond matchfixing in de tenniswereld in Oudenaarde. Het Parket viseert 28 verdachten. En Gentse wetenschappers kunnen werken aan een nieuwe vaccins tegen bacteriële infecties waar antibiotica niet meer zo goed tegen werkt. Deze ochtend al brede opklaringen. Het blijft droog weer, 12-13 graden. De wind gaat grotendeels liggen. Morgen zwaar bewolkt, weer regenachtig, maximaal 15 graden. Dan meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en te vinden al in de app van VRT Nieuws you okay. okay ga je van het verkeer? We zitten aan bijna 200 kilometer toch? Ja, uh, dat is uh, ja, een gemiddelde woensdagochtendspits, maar er zijn wel wat ongevallen gebeurd. Goed opletten op de E17 van uh, Antwerpen naar Gent. Daar vertraag je een half uur van Waasmunster tot voorbij Lokeren. Komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. Nog een aanrijding, maar dan op de N31 expressweg naar Zeebrugge. Daar is de linkerrijstrook dicht bij Sint-Michielsbrugge. Dat is even voorbij de E40 eigenlijk. En dan naar Brussel zijn er uh, ja, dikke problemen. Op de E40 vanuit Gent daar sta je één uur in de file, zeg van Aalst... tot net voor de afrit in Aflichem. Daar moet je door een ongeval over de pechstrook. Nog een ongeval op de A12 bij Londerzeel. Dat is aan het kruispunt daar. Daar sta je ook 15 tot 20 minuten aan te schuiven. De andere files naar de hoofdstad zijn zo'n 10 tot 15 minuten lang... zonder enige verrassingen daar. Dat is wel goed nieuws. Binnenring rond Brussel wel vrij druk hoor... met bijna een half uur aanschuiven van Dilbeek tot Vilvoorde... op de buitenringen van Waterloo tot Ervuren. En dan uh, naar Antwerpen hebben we files van zo'n 10 minuten. Uh, even kijken van Brecht tot Sint-Jop. De andere files naar de Schelde-stad zijn zo'n 20 minuten lang. Geen ongevallen te melden daar. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het nog 10 minuten langzamer richting de Kennedy-tunnel. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Alleen maar goed nieuws in deze show vanmorgen. Eric van morgen. Erik van Looy is er nog altijd. En de slimste mens ter wereld. We weten misschien wie die ene. Ja, ja. We denken weer dat we het weten. Acht keer mee gaan eten. We gaan het straks toch nog even checken of hij het zou kunnen zijn. Jouw good morning hey, is a place on earth. Het is tien over acht. Hey, hey, hey. Goedemorgen. morgen. Oh. Je woensdag begint. Zo, het, zou. het is vandaag 26 april, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat de longen van mensen van 70 nu ook donorlongen kunnen zijn. Dat is goed nieuws. Vind ik goed. Veel van leuker. 70 tot 70. Hè? Niet alleen voor mensen van 70. Nee, nee, nee. nee. Het zou raar ja. zijn. Ja, ja, nuance. Dankjewel, Kim. Gezellige ochtendje, want Erik van Loo is vandaag 61 jaar. Daarnet heeft hij al prachtig gezongen. Uh, Erik, ja, nee, het was echt mooi. Alleen maar goede reacties. Niemand die zei van stop ermee. Ja, ja er twee. moet toch iemand zijn die dat mm, Jawel, twee. Ja. Ja, twee. Maar, maar ja. heel veel anderen vonden het wel echt supergoed. Een nummer van de Beatles heb je gezongen. En Paul McCartney heeft laten weten dat hij het geweldig vond. <lacht> en hij wou, wou een klein duetje. We hebben dat meteen al geregeld. Ja. Moet even meeluisteren. Ja. We hebben jouw versie even gecombineerd echt? met die van Paul. Klinkt goed hoor. Echt waar. Echt? Je hoort amper het verschil. Amper. Zet hem even luiden, lieve mensen. Dit is Paul de mensen niet door hadden When I get older, losing my head many years from now will you still be sending me a valentine birthday greetings bottle of wine if I'd been out till quarter to three, would you lock the door Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64 Maar zat nu, zat Erik hier ook in? Want ik, ik hoor het <lacht> hebt Ik heb het ook niet gehoord. Uh, nee, hij zingt hoger. Enfin, bedoel, ja, hij leeft nog. Ik ben duidelijk overleden. <lacht> ja. Ja. Hebben we het live gezien? Uh, nee, nooit gezien. Nee. Blijft nog altijd straf hoor. Ja? net okay. zeiden we ook van Erik, 61 jaar, ziet er goed uit. En wat zei jij? Mm -hmm. jij, jij gebruikt make-up. Ja, als ik op tv kom, uh, ja, met, ook als je op de radio komt, kom je meestal op tv, want er we ja. vooral camera's. Tegenwoordig en dan, uh, wel, ja. ja. Mijn iemand heeft me gezegd, van, ja, je zout, ik heb het ook een leeftijd dat je je beste klein beetje schminkt. Dus ik, ook voor fotoshoots, dus is niet altijd... Uh, Wie heeft u dat gezegd? De schminkster. De schminkster. Je ja, ja, kan er niet altijd bij zijn. Hè. Nee. Meestal is die erbij. Maar, <hij <hij <hij <hij en vanmorgen heb je dat zelf gedaan. Vroeg is die er niet bij. Heb je het zelf gedaan. Ja. Primer, oh. tein en dan die smink erop. Maar goed gedaan. Hè. En wat, Zie wat je, je schmink? Poeder? Poeder. Ja, poeder. Huh? Witpoeder. Ik had dat wel. Je kan het bekijken bij ons op 1 of in de Radio 2-app. Zeg nog even over die, die slimste mensen ter wereld. Want ja. Er kwam een naam binnen. Ja. Je hebt gezegd, ik ben er acht keer mee gaan eten. En eindelijk heeft hij toegezegd, je mag niet zeggen of het klopt of niet. Nee. Maar is het... Is het misschien de Koendebouw? Uh, nee, daar ben ik echt al in mijn leven 36 keer mee gaan eten. Dat ah, nee, ik heb zeer goed kennen. Is nog het ook? niet? Nee, heb er ja. mee gewerkt. En zo. Nee, we ja. gaan er wel uit geraken. En sorry, dat ja, mag je niet zeggen. Dat maar... mag je toch niet zeggen, hè? Even proberen. Erik, ja. het is de een week grote dat we. Naam. Ja. ja. Een? een grote naam. Een ja. grote naam, ja. dat is echt een grote. Lukaku. <laughs> Lukaku. Uh, ja, dat kan dus aan topkandidaat zijn. heeft meegedaan aan de Pappenheimers ook. Lukaku. Eén aflevering. Uh, en dat was heel leuk. Bon. Maar hier is het niet. Nee. Blijf vooral raden. Niet. Het is ook de week dat je op Radio 2 hoort dat één op de drie fietsers zich niet veilig voelt in het verkeer. We gaan je daarom een beetje warm maken om respect te hebben voor elkaar. Nu, Erik, je bent enorm populair, maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Ja. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja maar, ja maar, zeg, zeg. Jouw gedacht. Luister even goed, lieve mensen. Dit wil je horen. Ja, ik heb twee gedachten. Uh, het eerste gedacht is uh, ja, dat ik heel bevreesd ben voor elektrische fietsers. Ik ben continu bang voor elektrische fietsers. Uh, enfin, mensen met een elektrische fiets. Uh, elektrische fietsers. Ja. Nee, omdat die, die komen van overal, die houden zich niet aan de regels. Die, die, ja, die, zijn, die zijn gevaarlijk, zeker. Ook voor automobilisten. Omdat je, ja, soms zijn er plots. en ze, ja, ze zijn ook zeer agressief, vind ik. Het zijn de nazi's van de weg. Oh. Ja, ik heb de nazi's nooit echt persoonlijk gekend. Maar ik kan me voorstellen dat het ongeveer zoiets was. Ik ben meer bang van elektrische fietsers uh, dan van Poetin. Ja, ja. ja, nee. Ik vind het echt niet... En, en dan soms... Want ik ben op zo'n leeftijd dat je soms zo, uh, ja, begint te morren. En dan hou ik er ze aan het tegen. Ja, en dan zegt hij... Zeg, daar is een fietspad, daar is een fietspad. Waarom rijd je op de weg? Ik weet niet hoe gevaarlijk voor mij als automobilist. Ja? En dan zegt hij... Het fietspad ligt niet goed. En dan ga ik ah. dat fietspad zien en ik rijd dat helemaal af. Dus zit niks mis met dat fietspad. Maar... Het is een complot. Volgens mij zit Poetin erachter. Ze ja, dus weten ja, ja. allemaal waar ze niet mogen rijden. En echt waar, ik vind... Uh, en bovendien, elektrische fiets. Echt waar. Onder de 80 zouden ze daar niet mee mogen rijden, vind ik. Onder de 80 moeten gewoon trappen. En dan trap de 80. Oké, dat snap ik. Je wil nog op zich verkeerd. Maar zo'n mensen met een elektrische fiets. zo laa. Echt waar, man. Ja. Nee. Ik heb er zelf een. Uh, ik ook. Ha, heb je er zelf in. Ja, ik, ja, ik hoek Ik weet niet gemakkelijk. Ja. Ja, maar rijd je zelf met de fiets? Ja. Uh, ja, ik rijd zelf zeker met de fiets, ja. En ook, ik rijd redelijk snel. En dan wordt het natuurlijk voorbijgestoken. En denkt al, hoe kan ik nu voorbijgestoken worden? En dan ziet je altijd achterop: van, is er zo'n elektrisch bakje? Altijd een elektrisch bakje Anders steken ze mij niet voorbij, hoor. Schema. Shema zit hier ook altijd Ja, Ja, tuurlijk. De snelste van allemaal. Wat Jij bent wel de snelste dan? Ja, absoluut. Behalve als ze bal spelen en een elektrische fiets. Klopt, inderdaad. Het is ook een gewoon kwestie. Rij jij met de fiets eigenlijk, Schema? Ik heb geen fiets. Je hebt geen fiets, oké, dat kun je niet praten Jan. Dat is leuk, als je, als je wil reageren op Erik zijn stelling, dat is duidelijk elektrische fietsen. Ze zijn levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Voor iedereen, voor henzelf en voor de automobilisten en voor de voetgangers. Uh, ja. Jouw reactie is gerust welkom in de app van Radio 2. Goedemorgen. Het is 16 over 8, Erik van Looij bij ons. Als je nu wil zien hoe mooi, het is echt goed gedaan die make-up. Kijk even mee in onze app van Radio 2. Dan lachen ze naar de mensen. Mooi. Dat je iets moeten doen? Op tv of zo? Goed gedaan. Dit is Goldband. Stieke.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 En nu is het niet meer stiekem. Hè? Nee, er komt wel wat reactie binnen op de, ja, het gedacht van Erik van Looy, 61 jaar intussen ook aanwezig hier bij ons in de studio. En met make-up, prachtig. Ja. Uh, Werner zegt, mannen die schminken zijn geen echte venten. Uh, ik ben ja, zeker geen echte vent. Dat is bij deze ook bevestigd, ja. maar dat is niet erg. Maar dus, ja, heel duidelijk, elektrische fietsen, je vindt het levensgevaarlijk zeer veel mensen die reageren. Ja, en niet allemaal hetzelfde. Hilde de Koster zegt heel waar, ook bakfietsen en steps. Ze denken allemaal dat ze de koning van de weg zijn. En in een zegt, ja, Erik heeft gelijk. Ik heb bijna een e-biker omvergereden. Zo pijlsnel kwam hij uit het niet. Ja, ja klopt. Ja, maar klopt. er zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen, ja, ik ben al een beetje ouder en ik heb uh, wat gezondheidsproblemen en ik ben dankbaar dat ik dan nog steeds met een ja, elektrische fiets kan rijden. En, dat is ook misschien wel waar, dat je niet iedereen over dezelfde kam mag scheren, want dat er men, sommige mensen natuurlijk ook wel op een correcte manier mee omgaan. Ja, maar die heb ik nog niet leren kennen. Uh, ja. Ja. <laughs> nee, nee, misschien vanaf 60 of zo. Is, is het okay. Maar dan ja, blijft toch op dat fietspad, en goed toch niet te snel, ik bedoel, het is niet. Ja. Enfin, uh, Frank, de ik heel, heel ja, Frank de Meij wil ook even mee reageren uit Harlbeke. Frank, goedemorgen. Wat is jouw reactie? Goedemorgen, uh, de reactie, um, laat ons zeggen dat de, de elektrische fietsen eigenlijk niet gevaarlijk zijn, als ook de fietsen niet, maar het zijn de mensen die erop ah ja. rijden die gevaarlijk zijn. Ja, dat is waar. Dus dat is uh, eigenlijk dat, uh, ja, nagelokken op de kop. Dat gaat ook voor automobilisten, nee. Uh, auto's zijn niet gevaarlijk, maar wel mensen die erin rijden, zo gaat ja. het eigenlijk. En is deze kwestie van een beetje respect te hebben voor elkaar, vandaar de campagne ook van deze week. Bedankt, af en toe eens zwaaien aan elkaar en rekening houden met elkaar. Zeg Frank, fiet jezelf? Ja, natuurlijk. Ik, heb een, ik ah. heb een gewone fiets en dan ook nog een koersfiets. Oh. Maar je moet uh, altijd opletten, Jij Je bent een groot fietsbezitter. Zeg, heb je een, een fietsbel op je koersfiets? Wel, uh, ik ben nu mijn koersfiets gestolen. Oei! Um, ik had die aan het werk gezet, ja. um, gesloten. Uh, ze hadden eerst de wielen eruit gehaald. Uh, en de dag erachter was ook het, uh, het frame weg. Dus ja. ik heb voorlopig geen... Bel meer op mijn koersfiets. Nee, nee dus je hebt gewoon geen fiets meer. Uh, Andere mensen mogen altijd hun fietsbelgeluid door appen. We gaan er iets geweldigs mee doen de, de komende dagen. Dankjewel Frank voor de fijne reactie. Goeie ochtend. Alsjeblieft.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 Het zijn top 100 promoweeken bij Leenbakker. Shop alles voor een trendy interieur aan kortingen. Leenbakker. Mooi wonen, slim kopen. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Oh, her eyes, her eyes. Make the stars look like they're not shining. Her hair, her hair. falls perfectly without her trying. She's so beautiful. And I tell her every day.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 The way you are van Bruno Mars. Goedemorgen morgen. En je hoort en ziet hem nog altijd. Erik van Looien vandaag jarig. Um, 61 jaar geworden. Maar vooral een heel duidelijke dag. De elektrische fietsen zijn gevaarlijk. Uh, vergelijken met nazi's, Gerda vond het nogal uh, extreem. Ja, zo overdreven, ze mopje. Hè. Dat is een mopje. Herda. Ja. Het was om te lachen. Dus ja. uh, ik niet aantrekken. Ja. Um, zeg Erik, 61 jaar. We gaan het nog even over, uh, over jouw verjaardag hebben. Want ja, het is nog een lange dag, het is pas half negen. Hm. Ja, hoe ga je die verjaardag nog vieren vandaag? Uh, ja, vanmiddag wat administratie doen en vanaf moet ik optreden in Capella. Ja. Ah, wel, het is een Ik zou jammer ja ik zou echt heel graag gaan kijken Maar sinds ik kijken uh, show sinds ik ik een beetje een beetje een beetje meer beetje een beetje een beetje een beetje je beetje ja. ook niet dat je er uh, iemand ziet die een beetje een beetje dat zou een dus, dus, dat, dat een er In welke zaal vanavond? een uh, beetje ah ja voilà. dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Ja, die zijn ja, allemaal uitverkocht, behalve drie. We hebben nog drie grote zalen bijgeboekt uh, in Ostende, Hasselt en uh, Gent. En daar zijn nog kaarten voor. Oh. www.erikisverslaafd.be Bij deze. Ja. Jij was ooit verslaafd aan cola? Nog altijd, ja. Maar je, je bent afgekikt geweest, hè? Ja, ik heb even geen cola meer gedronken. En dan ben ik op uh, twee maanden tien kilogram vermagerd. En dan kwamen de mensen op straat vragen... Wat is er, jongen? Zijn, er, zijn er niet goed? Zijn ze ziek? Ja. <tie> En op de cover van de story stond... Wat is er aan de hand met Erik van Looy? Nee. Ja. Dus ik oh, dacht oh. dat ik een of andere kwalige ziekte had. Ja. dan ben ik maar terug beginnen drinken. Ja. <laughs> ja. Erik oh, er is verslaafd.be is... ja. Er is toch geen 10 kilo terug bij Erik? Ja, jawel, ja. Oh, absoluut. Dat zie je niet. Ja, stond er al dat goed, 10 hoor. kilogram minder. Ja. Ja, Echt lekker. Ja, het was ja. niet helemaal ja. te zien. Ja. En volgend jaar naar Nederland ook nog eens. Uh, ja, naar Nederland met de show. Uh, mm. uh, ja, klopt. We ja. hadden uh, toch nog een, een klein cadeautje... aangezien gezien je toch uh, lekker scherp staat. Ja, ik zat te denken waarom... Ben je Radijs en de Mask Singer? Uh, omdat ik gevraagd had, enfin, ik had twee dingen gevraagd. Ik wou een sexy pak ja? uh, en ik wou een pak waarin ik mijn teksten kon kleven. Ah, okay. ze wat breed en rond was. Dus dat tweede uh, is dan gelukt? Dat tweede is dan gelukt, dat eerste was <laughs> zeker we, niet gelukt. Nee. Vandaar dat we ja. dachten van, uh, we schenken die mens een mooi boeket van 61. Radijzen. Radijzen. Nou, kijk eens aan, alsjeblieft. Oh, oh, kom ja. naar binnen, ja. Dank u. Ja. <laughs> ook Erik, omdat jij nog altijd even krokant bent als een radijsje. Oh, oh. lief. Het is heel lief. En He, een mooie kaart. Heb je iets met radijzen eigenlijk? Uh, wel, ik had dat nog nooit niet gegeten, uh, voordat ik meedeed als radijsje. En daarna heb ik dat gegeten. Ik vind dat werkelijk niet tevreden. <laughs> maar ja, ter... ik kan er heel veel mensen heel gelukkig mee 61 maken. Heb Alle elektrische tevreden. fietsers die voorbij komen, krijgen met mij radijsje. Ben <laughs> dat is niet Think over van Queen. Die is half negen. Niemand vroeg zich af, is dat nu die gewone nieuwslezeres die we hebben? Want er was een discussie tussen man en vrouw. Ja, het is een De ene week hebben we Charlotte en de andere week hebben we Shema Saizai. Goedemorgen Shema. Goedemorgen, staatssecretaris voor gelijke kansen Sarah Schlitz neemt ontslag. Ze krijgt al een tijdje kritiek omdat ze haar persoonlijke logo heeft gebruikt bij campagnes waar ze subsidies aan had gegeven. En dat mag niet. Daarover had ze trouwens ook gelogen in het parlement. En vorig jaar is er een record aantal snelheidsboetes gegeven, meer dan 6 miljoen. Dat komt omdat flitspalen sinds vorig jaar sneller flitsen en ook omdat er meer actieve trajectcontroles zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen en met een opmerkelijk proces in Oudenaarde vandaag. Daar hervat het proces rond matchfixing in het internationale tennis. Het gaat om een grote zaak met 28 verdachten... die deel zouden uitmaken van een Armeens-Belgische bende. Die groep zou tussen 2014 en 2018... wedstrijden hebben vervalst in de lagere tenniscircuits. In totaal zouden honderden matchen zijn vervalst... met de medewerking van een kleine 200 tennissers... onder wie ook zeven Belgen. Daarbij zou ruim 8 miljoen euro winst zijn gemaakt. Advocaat Walter van Steenbrugge, die drie Belgische tennissers verdedigt... vindt het niet kunnen dat het proces pas gehouden wordt... Vijf jaar ...nadat het onderzoek werd opgestart. Maar vandaag of morgen zou de rechter dus uitspraak moeten doen. Zowel in Hamme als in Tielrode bij Temse zijn gisterenavond schouwbranden ontstaan. In beide gevallen waren het vogelnesten die waren beginnen te smeulen. De bewoners van de twee woningen wilden na weken het haardvuur aansteken... omdat er een koude nacht was voorspeld. Wat ze niet wisten was dat vogels intussen begonnen waren hun nesten te bouwen in de schouw. In Hamme-Sint-Anna heeft de brand weer het vuur kunnen doven. De woning is ook verlucht. Ook in Temse volstond het om de woning te verluchten. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Gentse Universiteit... gaan een onderzoek naar nieuwe vaccins tegen bacteriële infecties leiden. De vaccins moeten preventief werken tegen tuberculose... de ziekenhuisbacterie en een specifieke tropische ziekte. Infecties waar antibiotica bijna niet meer tegen werken. Dus nieuwe vaccins die kunnen dan een oplossing zijn. Ze hebben daarvoor een Europese subsidie binnengehaald van 8 miljoen euro. De eerste testen zullen in ons land gebeuren ten vroegste over vijf jaar... en dan moeten we nog eens vijf jaar wachten voor de vaccins echt op de markt kunnen komen. Je kan er ook meer over lezen in de app van VRT Nieuws. In Merelbeke wordt dit weekend het nieuwe sportcomplex Molenkouter ingehuldigd. Dat is later dan voorzien door de oorlog in Oekraïne en een hogere kostprijs. Er is een tribune voorzien voor 400 toeschouwers, 15 daarvan voor rolstoelgebruikers. Vier voetbalterreinen, een atletiekpiste en een sport- en recreatieruimte zijn er ook bij. Het sportterrein is bedoeld voor lokale sportclubs en voor clubs uit de ruimere regio. Zondag vindt al de allereerste voetbalwedstrijd plaats daar in Merelbeke. En over een half uur start in Gent de 12 uur loop. Dat is dé loopwedstrijd voor alle studenten van Gent. Bedoeling is dat er op 12 uur tijd zoveel mogelijk rondjes... van 400 meter rond het Sint-Pietersplein gelopen worden in estafettevorm. En eh, elk uur wordt er ook een speciaal rondje gelopen. Bijvoorbeeld met twee samen met een abrikoos of aardbei tussen de mond geperst. En dan moet je zo snel mogelijk een rondje lopen. Ze zullen goed weer hebben, want op weervlak zijn er brede opklaringen vandaag. Het blijft droog, wel koel cool voor eind april... Maximaal 13 graden. Naar de avond toe krijgen we meer wolken. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met regenbuien doorheen de dag. Dan stijgen we een paar graden richting de 14-15 graden van het verkeer. De problemen op dit moment? Ja, heel wat ongevallen vanmorgen. Uh, toch, uh, op de E17 van Antwerpen naar Gent bijvoorbeeld, daar vertraag je 50 minuten van Sint-Niklaas tot voorbij Lokeren. Links is daar versperd. Nog problemen op de N31, expressweg naar Zeebrugge. Daar moet je bij uh, even kijken. Sint-Michielsbrugge opletten voor een ongeval links. Ook daar dicht. 20 minuten aanschuiven. Naar Brussel nog steeds problemen door een ongeval uh, op de E40 vanuit Gent. Het is gebeurd even voor... Uh, afliegen hem inderdaad. De rechte is intussen weer opengemaakt, maar ja hou rekening met zeker één uur file. De andere vertragingen naar de hoofdstad zijn ja, beperkt tot 10 tot 15 minuten. Daar heb je gelukkig geen verrassingen. De binnenring rond Brussel, daar zien we toch nog 20 minuten ochtendrukte tussen Dilbeek en Vilvoorde. En dan kijken we even naar Antwerpen, daar hebben we nog 25 minuten vertraging op de E17 vanaf Haasdonk en op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Problemen wat in Walloon. Rond Luik, op de E40 van Aken naar Luik... is er een ongeval gebeurd in Barchon. Drie kwartier file daar vanaf Herve. En in de andere richting, naar Duitsland... sta je zelfs één uur in de file door een aanrijding bij Herstel. En tot slot zijn er ook problemen door uh, schade aan de bovenleiding... in het station van Brussel-Noord. De treinen naar Brussel rijden met vertragingen van minstens een kwartier. Maar één keer om de vier jaar gebeurt het...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 Nieuwe bril nodig? Bij Pearl help je opticiën je bij het kiezen van een merkmontuur en de geschikte kwaliteitsglazen, waarop je nu 40% korting krijgt. Bell, bell, bell. Horta, Horta, cita. Cita, het zijn tomatendagen bij Horta. Kom tot en met zaterdag onze tomaten zien, voelen, ruiken en kies de schoonste plant voor in Uwenhof. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim.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 Van en Frel Williams. Het is 19 voor 9. Goedemorgen, morgen. Nog altijd een beetje de verjaardag aan het vieren van Erik van Looij, wordt de 61 jaar van morgen. Um, Erik, ja, heb je iets met honden? Uh, ik heb honden gehad en er veel plezier van gehad. Och uh, oh, ja, ja, oh, ja. nu geen hond meer? Ja, poedels, altijd. Uh, ja, die, die, die altijd filmnamen heeft. hadden. Zeer intelligente beesten, hè? Ja, Dat vind ik zo. wel, ja. En ja. uh, welke naam hadden die dan? Uh, Gizmo. Uh, dat komt uit de film Gremlins, De Gremlins. En dan Benji. Er zijn twee Benji-films. Uh, er zijn altijd filmnamen. Benji? Welke film was dat? Ja, dat was de film Benji en For the Love of Benji. Dat was begin jaren 70. Oh. Uh, ja, ik ben al heel laat. Ja. Maar wil je nog honden, of niet? Wat bief? Wil je nog honden? Nee, nu niet meer. Nee. nee toch niet? Nee. Want het, het kan zomaar. Onze Margot van de regio, die uh, nu kan zien in onze app of bij ons op 1. Ze is vandaag op bezoek bij een hond. Een heel specifieke hond. Het is een blindegeleide hond, Of toch alleszins één in wording. Margot, vertel eens, wat zie je er allemaal? Ja, ik sta bij een zeer schattige puppy. Al is het wel een puppy van 17 kilo, het is Istar, een uh, labradoedel. Al is hij meer uh, labra dan doedel, hij is maar een kwart uh, labradoedel. Dus de krulletjes ontbreken en die verblijft in het pleeggezin van uh, Peter en Tomoko... Die is nu vijf maanden, maar wanneer die veertien uh, maanden is... gaat hij dus naar de, het Centrum voor uh, Blindengeleide Honden... om daar de opleiding te volgen. Um, ja, jullie, hebben die, jullie hadden daarvan een advertentie op Facebook gezien. Jullie hadden nog nooit een hond gehad en jullie dachten... dat gaan wij eens proberen. Ja, zeker en vast. We kregen een mooie uitdaging en we helpen een blinde persoon daarmee. Ja, absoluut, maar er komt wel wat bij kijken. Hè. Jullie hebben mij daarnet de cursus getoond, 300 pagina's dik. Een student begint daarvan te zweten. Wat moeten jullie allemaal doen met ISTAR? Ja, we moeten hem vooral socialiseren. Dus eigenlijk opvoeden tot een goede sociale hond. Um, en commando's leren, uh, gewoon maken aan het dagelijkse leven als gezinshond... En uh, ja, regelmatig gaan wandelen natuurlijk. Hè? Ja, en die hond die slaapt ook veel. Dat heb, dat heb ik daarnet uh, ontdekt. Ja. Hij begint nu ongeveer 18 uur per dag te slapen. 18 uur? 18 per dag, ja. Okay. Um, en jullie moeten ook heel streng zijn. Ik vind dat, dat, dat Mijn hart krimpt daar een beetje van, maar het moet wel. Hè, want die hond wordt de ogen van iemand die niet goed kan zien of die blind is. Ja, inderdaad. Dus er zijn heel veel commando's dat hij moet leren. In korte tijd. En je moet ook gehoorzamen. En... Maar hij wordt in de plaats daarvan beloond met lekkere snoepjes. Ja, heel veel snoepjes ook. Nu, het ding is wel, die is nu een onderdeel van jullie gezin. Het is hier heel gezellig. Jullie zijn er enorm aan gehecht. Maar binnen een paar maanden moeten jullie die afgeven. Ja, ik zie mij al met tranen en tuiten afscheid nemen die dag. Maar um, als ik denk uh, dat dit voor een goed doel is, dat ik daarmee een persoon help... Uh, om uh, te functioneren in de maatschappij, dan is het met heel veel liefde en goesting gedaan. Het is, hem heel, het is het hem helemaal waard, Peter. Ja, inderdaad. En het is ook iets om achteraf hierop te zijn, denk ik, als je weet dat hij ja, een blinde persoon zal helpen. Dus ja, met veel goesting, inderdaad. Ja, want ik hoorde jullie daarnet al zeggen, ja, als hij weg is, moeten we misschien al eens nadenken over een tweede... Ja, misschien. <laughs> het valt dus in de smaak. Voor de mensen die thuis nu aan het luisteren zijn en die nog maar een beetje warm worden van het idee overtuigd ze is, waarom is het nu zo de moeite om een puppy in opleiding voor blinde geleide hond in huis te nemen? Wel, ik zou denken: als je met honden wilt samen zijn, graag een hond hebt en anderzijds ook wilt werken aan een doel om mensen te helpen, dan. Moet je zeker eens naar de website van BCG gaan kijken en uh, u laten enthousiasmeren en overtuigen door het belang van een blinde geleidehond eigenlijk. Uh, dus Zeker doen. Ja, zeker doen. En het is ook een puppy. Kijk dan nu nog eens te goed naar Peter, Kim en, en Erik. Want ja, die is ook soort van honden. Hoe schattig dat dat is. Hij gaat wel bijna in mijn gezicht krabben. Maar voor de rest, hey. Kijk, het is echt de moeite. Dus op radio2.be staat er trouwens ook een link naar de website van BCG. Als je er nog maar een mini-mini beetje warm van wordt, ja. lees het dan eens door. U weet, is het wel iets voor jou. En kan je een, ja, een heel veel mensen helpen. Radio2.be moet je maar even kijken voor de link. Ik heb vooral onthouden dat hij 15 uur of 18 uur slaapt. Ja, dat klinkt als een droom, hè, Peter. Maar ja, waarom Ik... slapen die zoveel, die honden? Dat is zoals babytjes. Hè? Zijn dat... Maar niet alle handen, alleen als ze pup zijn. Oké. Okay. Ja, ja, Goed. Bon, als je zelf uh, aangetrokken voelt, iets voor jou, Erik? Om een uh, hondje in huis te pakken, om op te leiden? Uh, goh, nee, ik nee. Niet, niet zo'n goede opleider, denk ik. Nee. Uh, <laughs> maar dat je wel een heel lieve hond hebt. Uh, ah? uh, ja. Enfin, ja, die 18 uur dat zij slaapt, wil ik er wel op letten. <laughs> en dan die 6 uur. <laughs> ja, ik, dus bij deze geregeld. Dan besteed ik hem uit. Ja. Zeg, we hebben toch nog een kleinigheidje voor jou, Erik van Looyen? Ja. Ja, iets, uh, nee, ik denk van dat was nog even nodig was. Ja. This is my island in the sun. Na nou, Harry Belafonte, hij zal...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 All my days I will sing in praise of your forest Waters, your shining sun Ooh. I hope the day will never come Ooh. That I can't awake to the sound of drum Never let me respond carnival.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 Komt uit Dilbeek. Ja, Harry Belafonte. Gisteren overleden. Maar was hij oh, eind in de 80 of zelfs bijna in de... 96. 96 jaar zie onwaarschijnlijk. Zou hij graag 96 jaar worden, Erik? Nee. Nee? Nee, hoeft niet. Hè. Oh. Nee? Goedemorgen, morgen. Erik van Looij bij ons, ver weg. 61 jaar in de fleur van zijn leven. Wat wil je de volgende 61 jaar nog doen, Erik? Wat staat er op je bucket list? Uh, Ja, nog veel werk, hè, vreemd genoeg. Ik heb zo'n leeftijd dat ik denk, van, ja, ik moet toch van alles doen. Dus ik zeg tegen heel veel ja ja né dan daar ja dat is plezant. Doe. Dus er komen nog heel leuke dingen aan. Er komen nog heel leuke dingen aan. En ik heb ook deelgenomen met de slimste mensen in Nederland. En die presentator bleek 78 jaar te zijn. Ja. En dan dacht ik van, ja, waarom zou ik stoppen? Nee, doe, doen. Uh, ik Als dat niet moet... Dat uh, niet. Dan, uh, ik denk dat ja, veel mensen dat graag gaan horen. Ah, dat wel. Is goed. Ja. Blijven gaan. Ja. Zeg, met wie vier jij normaal gezien jouw verjaardag? Uh, ja, eigenlijk uh, ja, met de bioscoop normaal. met de bioscoop? Nee, ja, geen feesten. Maar, met wie ja. heb je de laatste jaren je, je laatste jaar was het altijd bij James Cook en Geert Verroes. Hij zat altijd in die hun programma's en daar was het altijd feest. Maar ja. Ja. Oh, wel leuk, ik natuurlijk. Ze hadden altijd iets en nu dacht ik van ja, ze hebben me niet gevraagd. Maar nu ben ik blij dat jullie mij gevraagd hebben. Nu zijn wij er. Mijn dus, dus dachten we van ja, we kunnen toch niet laten van er toch even voor te zorgen dat toch minstens één van die twee erbij is. Goedemorgen, nee. James zonder Gert. Ja, Goedemorgen Okay, je ziet hem nu bij ons in de app en uh, ook live op 1 in zijn badjas. Heb je daar iets onder, James? Ja, dat wil ik niet weten, jong. <laughs> James, hoe, ik waren... Twaalf, ja. Ja, hoe waren die verjaardagsfeestjes de laatste jaren met, uh, met Erik? Ja, niet alles tegen, hè, James? Ja, uh, nee. wil, Thomas, Erik, happy birthday to you, man. Happy birthday. Dank je ja. wel, Nee, ja, lekker wild. Ik herinner mij vooral nog één feestje. Ja. Dat was hadden gevierd in, in de villa. Ja. Uh, en uh, wij zijn zo aan naar huis gegaan, zo tegen twee, drie uur. En je uh, <laughs> weet wat ik kan vertellen, wat leuk. Nou, dat was een boot, hè. Uh, ja, ga vooral, ga ja, vooral ja, door, ja, James. Ja. ja. En, uh, en uh, Jani en ik gingen naar huis, naar de boot. <laughs> en opeens hoorden wij om vijf uur s'nachts. In onze kajuit, we lagen in bed, hoorden wij zo. Oi, oi, oi, oi, oi. En wij keken naar buiten en wij zagen naar zo zo'n eilandje in Antwerpen een ganse brug vol met mensen van de villa. En Erik van Rooijen zegt tegen heel de villa feestje gaat door bij Gert op zijn boot. Prachtig. En dan, uh, dan is de uh, security moeten gaan zeggen... Sorry, meneer Van Looy, maar dat gaat echt niet, niet lukken. Kijk, maar mooi ja, dat was, uh, ja, Toch een mooi momentje. Met gewoon ja, gewoon goed, een ja. heel sociaal man. Hè? Uh, nee, maar zij bij mij Het een slechte pad. Uh, dat is. Uh, ja, dus, het zijn, het zijn ja. gewoon slechte karakters, maar dat is niet. Ja. Zeg, James, nu je daar toch staat in je badjas, je bent hier s morgens nog nooit geweest in Goeiemorgen Morgen. Kijk eens in Ach. je agenda. Heb jij vrijdagochtend tijd? Ja, tuurlijk. Uitstekend. Het spel begint hier om 6 uur. Tegen 7 uur komen is prima, want we hebben nog iets voor u. En brengen we vent mee. Ah, oké. Okay. <laughs> dat is goed. Kan dat Oké. Okay. Tot vrijdag, Tot zo simpel is het. Dank, James. Salud. Gelukkige verjaardag, Erik. Dank je wel. <laughs> James Cook in de show. Dank je wel dat je hier was. Het was ontzettend fijn. Neem je radijzen mee. Zometeen kan je nog eens herbeleven op radio2.be. Hoe prachtig hij gezongen heeft. Bye. Geniet ervan, hè. Dank je wel. En tot, uh, ja, tot je 62ste, minstens. Goedemorgen, dit is Pink. Just too scared. die ooit live kan zien, zeker doen. Maar eerst is het aan Beyoncé. Top 5 staat op 14 mei in het Koning -Boudewijn Stadion. En bij ons inspecteur Sven van de inspecteur op Radio 2, er is een probleem. Ja, Evelien heeft ook tickets kunnen bemachtigen. Ze is ongelooflijk blij dat ze er kan bij zijn op 14 mei in het uh... Koning stadion alleen heeft ze nu pas ontdekt dat een van de vriendinnen aan de volledige andere kant van het stadion moet plaatsnemen. Dus ze hebben drie tickets kunnen bemachtigen, maar een van de drie moet op een hele andere plek gaan zitten en dat hadden ze niet op voorhand gezien. En nu vragen ze zich af, hoe kunnen wij nu niet meer veranderen? Hoe is dit kunnen gebeuren? Um, ja, ik had dat toch proberen uit te zoeken. Ik kan onder meer bellen met Live Nation. Blijkbaar is dat inderdaad wel een risico dat je loopt. Vanaf negen uur, de inspecteur.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 Met meer Radiohead. 42 dit jaar. Radiohead. Dit is creep. Radiohead. Maar ook meer radioactief. Tjernabel Zoals in de ideale wereld. Gernabel. En ook meer verzoekjes op je radio. Bij Gunter D. Ja, maar ik doe geen verzoekjes. Mijn excuses. VRT Max. Dat is al het beste van VRT in één handige gratis app. Series, films, docu's. Maar ook podcasts en live radio. VRT Max. Daar zit meer in. Ik snorkel en ik zie. Ik zie dat jullie onze nieuwe badkamer van Zelfbouwmarkt al heel plezant vinden. Een echt waterpretpark! Zelfbouwmarkt. Dat zeven speciaal zaken onder één dak met advies. Nu jouw waterpretpark. Uh, badkamer vol plezier. Met kortingen tot min 50%. Zelfbouwmarkt. Bouwen naar je thuis. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Ik wil in. ik wil in. Kijk daar die reiskoffers, met BTW-voordeel. En deze lichtzetel, ook in de BTW-actie. Zoals die trampolines met de BTW-cadeau. Die terraslampjes of die hondemand. Europoint Open Deur. Vanaf nu zaterdag tot en met zaterdag 6 mei. BTW-actie op echt bijna alles. Europoint. 20.000 vierkante meter. Puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.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 dat jij in de fout bent gegaan en dat jij de bonen mag fretten dat zeggen banken al snel nou, in geval van phishing misschien is dat toch iets anders